iedereen op onze hand. Hoe gaan we dat fixen? Um, ik denk dat ik wel een idee heb. Um, laten we nog even uh, tikken de tikken de tik. Op zoek gaan naar uh, een, uh, een fatsoenlijk stukje muziek. Maar ik denk dat Lowrider War, volgens mij is dit hem, uh, zou dit hem moeten zijn. Van het album Camel Toe. Um, is het zo? Is is de andere en ik... Uh, Nee, zeker niet. El Loco, is dit hem dan? Ja, dit is hem. Uh, hier gaan we gewoon beginnen. Low Lowrider uit de Cheech and Chong. nog eentje hierna, uh, Love Train van de OJ's en uh, daarna gaan we gewoon aftrappen Zo, nog maar een liedje. Aan beginnen, vind ik. Uh, uh, u luisterde overigens net, aan uh, net naar het nummer Fox on the Run van de band Sweet. En <clears throat> ja, het is uh, zaterdag. 29 mei 2014. Nee, het is helemaal geen zaterdag. Hoe kom ik erbij? Het is donderdag. Ik ben een beetje in de war, maar dat komt omdat het vandaag hemelvaartdag is. Of hellevaart. Of whatever the fuck. Mijn naam is Bafomet. Het is 19 uur 47. Donderdag 29 mei 2014. En uh, welkom bij de 27ste QFF podcast. Een minuut van nu, we zullen een special transmissie voor onze listeners in Holland. Eén bliksemietslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem. Action! De very word secrecy is repugnant in een vrij en open society. En we zijn, als een bepaald, inherently en historisch, opposeerd aan secret societies, de secret oaths, en de secret proceedings.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 Don't be alarmed. QLV, video 666. <laughs> it's not what you think it is. No, it's not. Really? No, it's not what you think it is. Het is zeker niet uh, wat je denkt dat het is. Want wij uh, hierbij. Uh, de qff podcast zijn alles behalve een uh, gewone podcast. Ik zag overigens, en dat is misschien een leuke wetenswaardigheid. Uh, we hadden gisteren heel veel luisteraars uh, een absoluut record. Dat benoemde ik uh, gisteren al even live op de stream. En ook uh, de mensen die nu live luisteren, wil ik enorm welkom heten. Welkom bij de 27e uh, podcast alweer. We gaan het vandaag over een uh, aantal dingen hebben. Maar wat ik eventjes uh, wilde benoemen, is dat wij vandaag... Uh, ja, dat zag ik. We stonden in de top 100 van Nederlandse podcasts met stip binnen op nummer 42. Ja, dat vond ik toch wel even leuk om te benoemen. Dus uh, push ons mee naar nummer 1. Weet ik veel, uh, laten we gewoon de beste podcast en de meest beluisterde podcast van Nederland worden. Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van informatie. Informatie die... Uh, uh, ja, de gewone media niet laat zien. Uh, dat vind ik best wel als een uh, kwalijke kwestie. Uh, het is bijna op dagelijkse basis, als ik naar uh, bijvoorbeeld nieuws zit te kijken op de televisie, dat ik me eraan erger wat ze daar vertellen. En hoe ver ze feitelijk wel niet achter de feiten aanlopen. Want ik ben denk ik met name de afgelopen anderhalf jaar menigmaal dingen tegengekomen op televisie en op de radio. Die wij op QFF al twee jaar daarvoor besproken hadden. En ja, dan, dat, dat, en nou, dan denk ik, daar gaan dan vele tientallen miljoenen van ons belastinggeld heen. Ik eh, bedoel, wat de commerciële omroepen doen, dat zal me aan mijn reetjeuken. Want die zijn commercieel. Eh, daar wordt voor betaald door sponsoren en dat. ...die zo lijp zijn om uh, hun geld weg te geven aan mensen... ...nou ja, dat snap ik dan ergens ook alweer... ...want dat zijn die verstrengelde belangen... ...en dan noem ik als voorbeeld RTL Z. Um, kijk, de publieke omroepen... En, ...en dat zijn de omroepen waaraan ik mij doorgaans het meeste erger... ...de publieke omroepen... ...die worden betaald door jou en mij en ons allemaal... Want dat is ons belastinggeld en die gasten smijten dat over de balk alsof het water is, alsof het niets is. Wat, sterker nog, met water gaan mensen in sommige landen nog voorzichtiger om dan de mensen bij het publieke bestel. Die dat, nou ja, en dat merk je nu ook, nu zijn ze over de pis om uh, dat er bezuinigd moet worden en dat willen ze niet. Ik bedoel, het is van de slotte dat iemand als Matthijs van Nieuwkerk meer dan, ik geloof dat het vijf ton was, uh, op jaarbasis verdiend. Waarvoor? Voor, voor die show van drie kwartier? <tiek> Volgens mij uh, steek ik alleen... met het maken van de podcast... meer tijd in mijn werk dan dat wat hij... in een dag werkt, steekt, zeg steekt maar, voor die verrotte uh, uitzending van de wereld draait door. En wat ze nou vertellen is eigenlijk toch alleen maar... achterlijke propaganda of achterhaald nieuws. Goed, uh, dat van het hart gesmeten hebbende... Uh, kunnen we nu echt beginnen. Het moest mij van het hart. Ik, ik, ik erger me er wel eens aan. Al dat gedoe op, op de publieke omroep. Het kost alleen maar geld. En uh, ja het uh, uh, uh, uh, uh, uh, is wel ons geld, hè, wat, wat ze over de balk smijten. En of het nou ambtenaren zijn die dat bij gemeenten doen... of ambtenaren bij Driefem, of bij VARA, of weet ik veel. Het is ons geld, het kan gewoon niet, punt, klaar. En misschien moeten meer mensen zich daarvan bewust worden... zodat ook meer mensen met hun vuist op tafel gaan slaan. En we, ja, ik bedoel, iedereen wil wel radio maken. Iedereen, het is toch ook een publieke omroep? Dus een publiek iets, dat moet ook publiek door iedereen... ...te gebruiken zijn, in mijn optiek. Maar goed. Um, ja, ik zag uh, onder andere iets... ...waar ik zo meteen even uh, over... Uh, ...nou ja, wil praten. Dat is de hele brief van Wubble Ockels. Uh, Mr. Blue Sky voor mij. Hij is er niet meer. Um, maar uh, de hele brief... ...staat nu op uh, QVF... Iemand plaatste dat. Er, daar wil ik het straks even over gaan hebben. Uh, ik wil het ook even kort even over onze hosting hebben. Ik was namelijk zo slim om uh, de mp3's van onze podcasts op onze server te zetten. En dat heeft uh, in drie, vier, vijf nachten tijd uh, 30 gigabyte data veroorzaakt. Merk mijn schuld. Niet over nagedacht. Maar goed, uh, ik had ook niet verwacht dat die dingen almans uh, bij honderden tegelijk zouden worden gedownload. Dat is wel gebeurd. Dus dat kost een, een hoop data. En uh, daar gaan we wat aan doen. Verder. Um, de Beeldenberg, daar gaan we het ook zeker nog even over hebben, deze uitzending. En ik heb zelf een aantal dingen gebumpt voor een podcast. Dus ook die zullen uh, later tijdens deze 27e podcast besproken worden door mij. En mogelijk uh, de mensen die nog in uh, de uitzending gaan komen. Nu eerst, uh, ondanks dat jullie net een hele hoop muziek hebben kunnen luisteren, ga ik jullie toch even vervelen met de muziekje. Maar uh, dat doe ik om de dood eenvoudige reden. Dat ik en even wat uh, extra drinken wil pakken. Want ik heb een enorm droge mond. En het praat ongelooflijk irritant. En uh, daarnaast uh, kan ik dan ja me even mentaal voorbereiden op wat gaat komen. Um, ik zit even drinken. Jullie hebben net al de hele tijd naar jaren 70 meuk zitten luisteren. Um, misschien moet ik gewoon eventjes... Uh, ja Ja... Het nummer Ocean Drive van Miami Nights 1984. Wow. Dat was ongelooflijk lekker, dat was het nummer Ocean Drive van Miami Nights 1984 van het album Turbulence. En dat album is uit 2012 dromen, dus eh, dit, dit komt niet uit 1984, maar... Ik ja, de stijl van de muziek is natuurlijk een beetje afgeleid van de muziek uit die tijd. Dus ik ik, ik snap ergens dat je die link legde, maar uh, ja, nee, dat was uh, niet het geval. Het album is uit 2012 en dan heb ik een aankondiging. Ja, want, um, nou, ik heb zelfs twee aankondigingen. Dit was de eerste drumrol en die was voor de aankondiging dat iedereen even moet drukken op F5 of Ctrl-F5. Uh, en dan zien jullie een mooie rode banner. En die staat boven de groene banner waarop staat QFF Podcast Live. Luister hier. Daarboven staat nu een rode banner. Uh, stel je vragen aan Erwin Lensing hier. Uh, vrijdag of zaterdag is uh, Erwin namelijk live in de QFF uh, Podcast te horen. Dan gaan we hem interviewen. En het zou mooi zijn als mensen um, ja uh, dat nummer... Of nou, dat nummer, uh, hun vragen kunnen stellen. Zodat ik hem uh, al die vragen weer kan stellen aan Erwin Lensing. Uh, dat, dat, dat, ja, dat zou ook mooi zijn. Ik zie dat uh, Ninti ook aan het meeluisteren is. Welkom, Ninti. En uh, ja, de tweede drumrol die ik al aankondigde. Hè, omdat ik wat aan te kondigen heb. Dat is de drumrol om uh, dat we even gaan bellen en nee we gaan niet bellen met de I'm gonna call psychic hotline hotline nee we gaan bellen met toxopees um, ja uh, toxopees nou ja jongen Ik kan eraan geloven hij gaat over hij gaat over Mooi, Toxo. Mooi, waarvoor met? Kijk, we begroeten elkaar geheel in stijl. Uh, jij vanuit de uh, Caribbean en ik uh, nou ja, vanuit uh, het prachtige Groningen. Hier in ja. Noord-Nederland. Mm. Hoe gaat het uh, met je, Toxo? Ja, prima hier. Ja? Lekker weer en al? Ja. ja, lekker, ja. Ja, verstandig. Je geniet ervan. Dat zou ik ook doen ja. als ik jou was. Ja. Het was uh, een... Uh, een uh, het was een mooi debuut gisteren van jou in die 26e podcast. Ja. Ja. Het nou ja, ja, ging uh, op zich wel lekker. Ja, het flowde mooi. Het was wel wat druk. We hadden op een gegeven moment heel veel mensen. Dat maakt mm -hmm. het altijd wel een beetje lastiger om scherp met elkaar te kunnen blijven communiceren, is mijn ervaring. Want je hoort dan heel veel, dus je moet je op allerlei dingen focussen. En nou ja, goed, nu zitten we in ieder geval al oh, met z'n tweeën. Ik weet dat de Free Electron straks ook komt en Blackbox waarschijnlijk ook nog wel even. Uh, nou ja, laten we het eens dus, uh, hebben over een aantal dingen uh, die, uh, ik zag. Bijvoorbeeld uh, jij postte iets over het uh, communisme in Oost-Groningen. Je, je bent er nog? Ik ben er nog. <laughs> oh hoor je ik me jou niet? Even niet meer. Oh, hoor je me wel nu? Ja, nu wel. Oh, nou, ik, ik zei namelijk, jij postte uh, wat? Over het communisme in Oost-Groningen. Ja, klopt ja. Dat vond ik wel interessant. Mm -hmm. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Ja, nou, uh, we even gaan uh, naar de regio zelf. Mm -hmm. uh, Oost-Groningen, ja, dat is een beetje, dat is altijd de, de gaarschuur van Nederland. Ja, dat klopt. We hebben er ook een heel mooi topic over, hè? Ja, klopt ja. Net als de dollar in principe, dat hele gebied daar. Ja. Vruchtbare kleigrond. Ja. Nou, uh, vroeger had je eigenlijk uh, op een gegeven moment. Ik uh, het heel goed met de boeren daar. Mm -hmm. uh, en ze werden er op een gegeven moment gewoon, uh, ja. Ze begonnen steeds meer geld te verdienen. Mm -hmm. Met het graan. Ook uh, export naar het buitenland. Klopt. Ja, dat werd echt zeggen. De, de graanschuur van Europa. Werd het ja. ook wel genoemd, hè? Ja. Nu is dat tegenwoordig uh, Oekraïne, zeg maar. Mm -hmm. Klopt. Ook Krim. Ja. Komt veel graan vandaan. Ja. Kun je ook uh, heel mooi zien uh, als je op de Krim uh, inzoomt. Met Google, Google Earth, of uh, Maps inderdaad. Dat zien allemaal van die rondjes. Nou, dat zijn gigantische graanvelden. Oké. Okay. Echt uh, honderden hectare groot. Wow. Maar uh, in Groningen ook, uh, nou, er werd ja, graven, bouw, ook, uh, noem maar ook aardappelen noem maar op. En uh, daar verdienden ze geld mee, en op een gegeven moment, ja. Ze werden steeds rijker en rijker. net mm -hmm. <coughs> is een beetje in de VOC-tijd, gouden eeuw. Ja, en je hebt heel veel van die rijke herenboeren daar ook, hè? Had je in die ja. tijd. Ja, gigantische boerderijen. Echt uh, het luxe van het luxe. Is Enorme in Aas... landerijen ook. Ja, echt van die... Uh, Franse tuinen ervoor. Ja. Echt heel prachtig. Uh, maar er was echt wel... Uh, een gigantische tweedeling tussen... Uh, arm en rijk. Je had enerzijds uh, de rijke heerboeren. Mm -hmm. en, uh, anderzijds... Uh, de arme landarbeiders. Ja. En die werden echt... Uh, ja, gewoon gigantisch uitgebouwd. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik denk eind 19e eeuw uh, kwam het socialisme in opgang, ook met uh, Dommel en Nieuwenhuis. Ja, Troelstra en... en uh, ja. ja, en uh, ook uh, ja, vooral na de aanleiding van de Oktoberrevolutie in uh, Rusland, mm -hmm. Ja, werd het, uh, zeg maar het communistische vuur uh, ook aangewakkerd in uh, Oost-Groningen. Ook echt vanuit het bolsjewisme of uh, meer echt het communisme? Echt het communisme. Oké. Okay. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, ja, kwamen ze in opstand. Mm -hmm. En uh, in de jaren 50 van de ja. vorige eeuw is dat zelfs tot uh, behoorlijke opstanden gekomen. Net na uh, Wereldoorlog 2, zeg maar? Ja. Oké. Okay. Ja, 1950 ongeveer. Mm -hmm. En uh, dat was in Vinsterwolde. Uh, Vinsterwolde, ja, ja, ja. Prachtig ja. plaatsje trouwens. Ja, klopt, ja. Een heel leuk dorpje. Ja. En uh, dat is echt uit de hand gelopen. Nou, maar mm -hmm. op een gegeven moment is die uh, gemeente onder kuris gesteld van, uh, van de staat. Oké. Okay. En uh, het mooie was, het grappig is, was dat het ook... Uh, in de buitenlandse pers werd het wel ook wel uh, Little Moskou uh, genoemd. Ja. Vanwege, nou ja, iedereen liep uh, met... Uh, de rode vlag met hamer en sikkel rond. Oké. Okay. Maar de, ja, de, de arbeid is, die eist gewoon uh, meer loon. Mm -hmm. En uh, ja, De herenboeren wilden daar niet aan. Ja, daardoor is het komen tot uh, opstanden. Zijn er zijn uh, nog wat doden bijgevallen. Oké, okay, dus echt wel serieuze uh, toestanden. ja. Ja, we hebben ongeveer zo'n uh, enkele duizenden mensen bij betrokken. Wow. En uh, het waren echt uh, behoorlijke veldslagen. Mm -hmm. Tussen de arbeiders, uh, of de demonstranten, en uh, ook uh, de Marseusee en de politie. Er staat hier ook dat de, de gebeurtenissen in Oost-Groningen haalden zelfs de wereldpers. En het mm -hmm. gebied werd in het buitenland bekend als Little Moskou. Ja. Dat is grappig, dat wist ik echt niet. Nee. Want ja, dit ligt natuurlijk midden in het, in het Westen. Hè? <tiedacht> uh, weet je, meer voorbeelden van gebieden in Europa... die uh, rond diezelfde tijd... dus eigenlijk NATO-gebieden noem ik het maar even... Hè? want uh -huh. je had het na, de, na het einde van Wereldoorlog II die tweedeling... je kreeg het aan de ene kant de Russische muur... of uh -huh. nou, de muur, dat was de grens tussen de Russische zijde... het warschau pact de, de, het Oostblok, zeg maar... En ja, aan de andere kant had je de NATO-landen, maar zijn er meer plekken bekend in uh, het NATO-deel van Europa waar, waar ook dit soort toestanden in, in begin jaren 50 voorkwamen? Uh, ik weet wel, uh, Frankrijk bijvoorbeeld, mm -hmm. Daar had ook een behoorlijke aanhangers van, van de communisten. Oké. Okay. Uh, ook heel veel demonstraties in Parijs en zo. Van, ook van, uh, vanuit de communistische hoek, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Um, en in de rest van Europa... Nou, het communisme was toen nog op zich wel uh, heel erg aanwezig. Of was voor de oorlog ook al wel aanwezig. Oké. Okay. Maar <coughs> na de Tweede Wereldoorlog... Vooral uh, toen de Koude Oorlog uh, ja, echt op gang uh, begon te komen... Mm -hmm. Zag je dat, uh, nou ja, dat ze probeerden om, uh, er op een soort heksenjacht op communisten. Ja. En want het was eigenlijk net dan om, uh, ja, dat je een communist was of die denkbeelden had. Ja. In, uh, zeg maar, de, het Westen. Maar in Amerika was het natuurlijk nog veel erger. Maar, maar toch ook, kwam het daar wel voor? <coughs> ja, ja, klopt, ja. Want, want ja. uh, uh, Alaska bijvoorbeeld, um, zeg ik dat goed? Ja, Alaska is toch de staat die ergens in, um, nog door, door een tsaar, geloof ik, geruild is of, of, of verhandeld is met de Amerikanen, toch? Dat was, dat was ooit Russisch, toch? Zeg ik dat goed? Ja, klopt, ja. ja het en, was vroeger gewoon de, van Rusland. Ja, ik, ik geloof dat dat... en Er zijn nog steeds mensen daar die willen terug bij Rusland. Ja. Nu nog, zeg maar. Ik mm -hmm. weet niet hoe lang het geleden is, maar volgens mij is het iets van 200 jaar geleden. Dat het, uh, of, of nee 1900, zou ik nog ook in 185. Dat zou ik eens zo op moeten zoeken. Wacht even, ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, Alaska, Rusland, vast wel te vinden. Uh, oh ja, in 1867 werd het door Rusland verkocht aan de Verenigde Staten voor een bedrag van 7,2 miljoen dollar. En dat was toen 120 miljoen dollar ongeveer als je het omrekent met de inflatie van nu. Ja. Um, dat is bizar, want Alaska ja. zit vol met olie. Klopt ja. Dom van die Russen. Ja, dat was niet echt uh, handig van hen toen. Maar ja, dat wisten ze ook gewoon toen nog niet. Nee. Ongelooflijk. Het, uh... Maar ja, dat communisme dus in Noordoost-Groningen. Uh, ja. Uh, Noord Zoals ik al zei, uh, daar had je echt uh, heel erg uh, ja, tweedeling. delingen. Aan de ene kant rijke mensen, aan mm -hmm. de andere kant uh, de arme arbeiders. Ja, ik, ik zie hier ook foto's. En mm -hmm. ik ken die boerderijen zelf natuurlijk ook wel, die herenboerderijen. Wat een ongelofelijke kastelen zijn het werkelijk, joh. Ja, ja ze wisten bij gekken ga je niet wat ze met het geld moesten doen, want ze waren echt schat en schatrijk. Ik zit vol verwondering te kijken en dan zie je inderdaad die lichtstaande arbeidershuisjes het contrast zeg maar ja, ongelooflijk ik kijk op een gegeven moment uh, ja kwam ook de mechanisatie uh, in de opkomst in de landbouw mm -hmm. dus uh, ze konden tractoren gebruiken en uh, mechanische werktuigen dus de arbeiders werden overbodig ook nog ja nou, op een gegeven moment, ze konden wel terecht in de strookartonfabrieken. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment, ja, werd dat ook steeds minder en dat werd, eh, uh, overgegeven naar het buitenland. Mm -hmm. um, ja, daardoor eigenlijk uh, is er zo'n hoge werkloosheid in Oost-Groningen. Ja. Eigenlijk al sinds de jaren, begin jaren zeventig. Mm -hmm. Echt zo'n, uit mijn hoofd, zo'n vijftien procent. Maar dat is, dat is, ja, ik denk dat dat nu trouwens nogal ja. hoger ligt, hoor. Om heel eerlijk te zijn. Ja. Het zou me niks verbaasd als het er 30% aantikt nu. Nee, nee want die 15% dan rekenen ze jou ja, ook uh, die echt werkloos zijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel. Ja, die, hebben, die werken soms bij de gemeente of uh, ja. van die projecten. Ja, dat ja, heb je ook nog. Echt, echt werk noem ik dan niet. <coughs> Nee, dat is in principe gewoon uh, werken voor je uitkering. Ja. Een moderne ja, vorm van slavernij. Want vroeger moesten ja. die gemeenten gewoon die mensen op de loonlijst zetten voor een fatsoenlijk ja. loon. En nu ja. moeten die mensen uh, tegen de reglementen van... Uh, ik bedoel, het is tegen de mensenrechten, wat, wat, wat gemeenten in Nederland doen. Ja. En, en dat gebeurt daar dus uh, ja, vast in hele grote schaal. Ja. ja je over. ziet ook gewoon dat... Uh, de regio, ja, begint ook echt in, nu in uh, verval te raken. Mm -hmm. Ook nog, maar ja, heel veel van die grote boerderijen, die uh, zaten ook geen opvolgers meer, die hier geboren mm -hmm. Dus het kwam leeg te staan. Verpauperd en gewoon helemaal compleet, waarschijnlijk. Ja. Als ik gewoon uh, vanuit mijn dorpje naar mijn ouders rijd, dan is nog zo, zo'n 10 kilometer, mm -hmm. nou, dan kom ik zo'n stuk of Twaalf van die boerderijen tegen die in, uh, die in verval zijn. Twaalf? Ja, een klein stukje. Dat is, dat is echt veel? Ja. En ook gewoon uh, ja, uh, de krimp van de bevolking. Uh, hein, want ze wouden in de jaren negentig, dus een dorp, de Die wouden ze ook tegen de vlakte gooien. Oké. Okay. Omdat meer als de helft, uh, ja, die stond leeg. Ik, ik zie trouwens Free Electron, even kort tussendoor, die zegt dat vergeet Italië niet. Die hadden in 1946 bijna een communistische regering. Ja, klopt, ja. Goeie aanvulling. Ja, interessant. Ja. ja we, we hebben hem zometeen uh, erbij, hè, want we, we, we gaan hem straks bellen. Uh, hij moest nog even de afwas doen, geloof ik, en dan uh, was ja. hij er klaar voor. Um, ja, maar goed, ja, het nou ja, dat, dat communisme is wel uh, ja, uh, zeker iets om, uh, uh, ja, als je dat interessant vindt, denk ik, als luisteraar van deze podcast, om, om, om eens te bekijken. Ik vond het een interessant topic en ik ga er ook nogal wat uh, aanvullingen op uh, plaatsen de komende tijd. Ja, en je ziet ook nu nog dat, uh, ja, er zijn nog een behoorlijk aantal zetels in de, de gemeenteraad. Ja, dat klopt. En je had vroeger ook toch, wie weet je gast, vreemd meis had je daar. Ja, klopt, ja. ja uit de, ja. de p Ja, dat was een echte communist, de kerel. Ja. Zo, in hart en nieren. Ik, ik kom ja. wel eens in, in, in Groningen hier bij een sigarenboer. En mm hij -hmm. uh, verkoopt ook zijn krantjes. En uh, daar, uh, dat mannetje uh, maak wel eens een praatje mee. Hij. Uh, hij, hij is ook een communist, kan ik merken. Als ja. een hele ja. doen we laten. Hij runt al wel die winkel, maar dat, is dat communistische inslag, en hij komt ook uit uh, Oost-Groningen. Ik geloof ja. dat hij uit de buurt van uh, Stadskanaal komt. Nou, Dat ligt dan in het grensgebied van Groningen-Drenthe. Maar ja. uh, deze knakker, die heeft ze wel op een rijtje hoor. Hij, uh, ja. hij heeft het donders goed door. En hij maakt ook met iedereen een babbeltje. En hij, uh, hij, is een, hij, heeft, hij heeft eigenlijk een soort politieke functie in de buurt daar. Dat vind ik heel mooi om ja. te zien. En, uh, ja. Ja, dat dat nuchteren uh, en het delen, dat delen, het eerlijke delen, dat zit er heel diep geworteld bij die mensen. Ja. En, ja, en dat is ook logisch natuurlijk als je zo uh, opgegroeid bent. Ja. Ja, want ook uh, communistische partij, nu heet het Verenigde Communistische Partij. Ja, dat logo heb de... je ook geplaatst, zag ik. Uh, ja, maar de, de gemeente waar ze zitten, waar ik ook woon die... Uh, ja. Ja, dan stellen ze echt uh, dingen aan de kaak, uh, nou ja, wat, wat echt uh, belangrijk is voor de burgers. Oké. Okay. En ook uh, misstanden, hè? ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld gemeenten met uh, dure, onzinnige projecten. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat stellen zij dan uh, aan de kaak. Maar dat vind ik toch gewoon wel een goede zaak dat zij dat doen. Weet je, er zijn politiek gezien natuurlijk niet heel veel bewegingen meer die nog echt dingen doen. En uh, ik denk dat de SP, heel, om heel link te zijn, een van de weinigen is die nog uh, bepaalde dingen aan de kaak trachten te stellen. Tenminste hier regionaal lees ik daar wel eens het een en ander over. Maar uh -huh. daarbuiten zie je nog maar weinig partijen die echt voor de mens nog opkomen. Die dus ja. het, het, het menselijke aspect heel hoog hebben in hun politieke spreekwoordelijke vaandel zeg maar. Ja, ja, ze Toen... zijn ook nog, uh, zijn ook heel erg betrokken bij uh, de voedselbanken en uh, ook bijvoorbeeld uh, actie voeren als bijvoorbeeld, uh, nou ja, wordt een bejaardenhuizen uh, gesloten, mm -hmm. dat soort dingen. Daar zijn ze echt bij, uh, bij aanwezig. En daar maken ze zich ook echt uh, hard voor. Nou, dat vind ik alleen maar een uh, goede zaak eigenlijk. Ja. En dan denk ik ook gewoon weer, ja, waren er maar meer die uh, nog zo dachten. Want als je met z'n allen wat meer solidariteit ten toon, uh, of uh, ten tonele zou uh, brengen, dan zou het eigenlijk al, weet je, dan zouden alle puzzelstukjes maatschappelijk gezien uh, misschien beter in elkaar vallen. En dan verdring je in principe ook het ego van de. Ikke, ikke, ikke, mensen. Waar je er ja. in mijn ogen veel te veel van hebt. Ja. En, maar dat ikke, ikke, ikke, dat. dat, hè, dat, dat waarbij de ego heel sterk euh, naar voren komt. dat is natuurlijk ook gewoon een, een, een, een, een natuurlijk iets. Hè? Want soms dat schijnen mensen nog wel eens te vergeten. Dat, wij zijn ook gewoon maar dieren. We hebben ook ja. een dierlijk instinct. En dat instinct is om. Te, ja, je wil overleven. Ja. En ja. alleen de maatschappelijke waarden en, en met name uh, verzuilingstechnisch gezien, die, we, die, die wij en dan praat ik maar even in zijn algemeenheid, niet voor mezelf in de zin van dat ik zo denk, maar de meerderheid van de mensen zo denkt is dat ze bepaalde dingen afspiegelen aan bijvoorbeeld, nou ja, wat, wat ze op tv zien, wat ze op de radio horen um, en dat, ja, ik, ik vind dat iets waarvoor en onze overheid meer had moeten waken, dus ik vind dat ze daar gewoon gefaald hebben en daarnaast ook bij mensen zelf. Want dat is toch ergens misgegaan. Dat er meer een deel... En ja, misschien heeft het ook te maken met ontwikkeling... en eh, nou ja, opleiding, scholing. Ik denk dat het een, een, een, een, een ja, samenloop... of, of een, een mix van dingen is die dat heeft bepaald... dat dat nu zo is. En, en dat vind ik wel een storend hoor. Dat ik denk van... Jongens, we moeten toch met z'n allen meer voor waken. Het is toch onze maatschappij. De maatschappij is van ons allemaal. We willen toch allemaal ja. uh, uh, hè, een beter leven. Of een, een betere wereld om in te leven. Want een ja. beter leven betekent voor mij niet per definitie... dat iedereen rijk is en heel veel geld heeft. Maar de, de omgangsnormen bijvoorbeeld alleen al. Dat die ja. prettig zijn. Of in ieder geval een soort basisprincipes uh, kennen. En ja, en nou, ook... Ja. Gewoon de, de kwaliteit van het leven uh, op zich. Ja. <totstukken> ja, want uh, ik denk... als, als je allemaal hè, op een betere voet... met elkaar uh, om zou gaan... dat je... Uh, dat het dan gewoon... in uh, het totalitaire plaatje... Totali ja totale plaatje... <totstukken> dat het... In zijn geheel beter wordt. Dus op, op, op heel veel vlakken. Als de omgangsnormen goed zijn. Dan ben je ook geneigd om dingen eerder beter op te lossen. En om dingen in te zien. En om te handelen naar eh, hoe je je voelt. En doordat veel mensen gestrest zijn. En dat is natuurlijk stress wat op allerlei manieren teweeg wordt gebracht. gebracht eh, eh, al, al, al die stress dat brengt met zich mee. Dat je eh, feitelijk daar ook naar gaat handelen. Snap ja. je wat ik Dat mensen <tie> staan elkaar soms na het leven. Maar dat heeft ja. grotendeels te maken met de stress die door de maatschappij wordt veroorzaakt. Ja. Onnodige en... stress in mijn ogen. Ja. En ja, dat verschil is, dat zie ik heel groot als ik bijvoorbeeld weer van uh, Bonaire naar uh, Nederland ga. Mm -hmm. En ik kom aan me op Schiphol. En dan denk ik, jezus, wat ben ik uh, hier nu weer beland? Ja. En allemaal stresskippen om me heen. En. Ja, Druk ik zei, ik zei telekons, trouwens net het totalitaire totaalplaatje. Ninty zei terecht even in de sneeuwdoos dat ik... Ik bedoelde het totale plaatje, maar het totalitaire totaalplaatje... Nou ja, wat een gelul, inderdaad. Maar het was bedoeld als totaalplaatje. Ja. Even rechtgezet. gezet In, en toen bleef het stil. <laughs> uh, kunnen we kunnen wel even een muziekje opzetten... en kijken of Free Electron zo meteen klaar is... en uh, dat we hem uh, kunnen gaan... Uh, uh, ja, in, in, in uh, de uitzending kunnen halen. Een goed idee? Ja, ja het uh, zou leuk zijn. Zullen ik eens kijken of ik nog zo'n uh, onwijs... lekker muziekje kan vinden. Uh, nummer 5 Hours van Oro. Ja. Viel spaas. dat was fantastisch uh, lekker nummertje 5 Hours van Dioro. En mm, ik heb dat nummertje een tijdje geleden uh, een keer gekregen van Robin Grontier. En ja, sinds draai ik hem uh, vaak. Dus bedankt Robin Grontier bij deze. Uh, hier zit Bafo met het is vandaag uh, 29 mei 2014. En het is vier minuten voor half negen. En aan de andere kant zit Toxopeus Om wel te zijn aan de andere kant van de planeet Aarde. Toch? zo? Dat klopt helemaal. Ja, we zitten, ik denk, 11.000 kilometer van elkaar. Het uh, zijn? Ja, zoiets, ja. 10, elf, ja. Ja, we zijn geswitcht ja. Ja, ja. ja, ik vind het eigenlijk wel cool. Ja. <coughs> hoe, hoe lang heb je nog te gaan daar? Uh, zaterdag ga ik weer terug. Ah, nou ja. Voor de time being. Geniet er nog even van dan, zou ik zeggen. Ja, zal wel lukken, ik veronderstelde namelijk al even dat het vandaag zaterdag was. Maar het is gewoon donderdag. Het is uh, hemelvaartdag. Ja. Hellevaart. Um, zullen we eens kijken of uh, Free Electron uh, ook klaar zit? Ja. Yeah. Uh, he's winning for a call from hell. Uh, nou ja, dan gaat de hel eens even bellen met uh, Free, Electron. Uh, Free Electron. Free Electron, Free Electron. Eens even kijken. Ja, uh, yeah. we gaan hem bellen. Nou, het zou mij benieuwen. Gaat hij al over. Hij belt. Hij belt. Ja, dag ja! voor Hij is er al. Hey, goedenavond. Kijk, Free Electron, welkom. En aan de andere hey. kant Toxopeus. We zijn uh, hey. met z'n drieën. live. Ja, Tox. Hey, dag, dag Free Electron. Goed. Ja. Je bent uh, jongen, je klinkt alsof je hier naast me zit. Ja, ah. Ja. hele goede Ja, jij dit. ook. Lekker. <laughs> ja. Ja, stiekem zitten gewoon met z'n drieën in de Illuminati bunker... Op, ja, uh, precies. Ja, in, in de Bermuda driehoek, ja. maar dat weet niemand daar komt de spreuk Vater verroend natuurlijk ook vandaan uit, uit de vlag van uh, het eiland Bermuda ja hè? zo leren de luisteraars weer uh, wat hm. en uh, uh, wat het betekent dat kunnen we eigenlijk ook wel even vertellen voor diegenen die dat nog niet weten daar waar het noodlot ons zal brengen dat kan ja, het noodlot of het lot Nee, het noodlot. Het noodlot. Okay. Het noodlot. Daar waar het noodlot ons zal brengen. Oké. Okay. Ja, noodlot, lot. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk, hè. Maar dat vind ik niet. Ik vind er een ander tintje aan zitten, maar oké. Okay. Ja, het is hetzelfde als met geluk en pech. Pech ja. en geluk. Twee kanten van één munt, hè. Ja, maar dat, ja, dat, dat bedoel ik ook precies. Van waar, eh, kijk, heel simpel voorbeeld. Als, als twee sporters het tegen elkaar opnemen... ongeacht in welke tak van sport... of twee teams... en de ene ploeg... of de ene sporter wint... door een, noem het een arbitrale fout... dan kan je dat voor de ene mazzel noemen... en voor de ander pech. Feitelijk komt het voort uit één handeling. Juist. En, en dat bedoel ik te zeggen. Dus eigenlijk is het, het hetzelfde. Want als je, waar de één geluk heeft... heeft de ander pech. Ja, dat is waar. En, en net zo met geld... Als je ja. geld hebt en je geeft het uit, eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Je kan het maar één keer uitgeven, tenslotte. Ja, wij wel, ja. Ja. Banken, <laughs> ja, uh, die uh, kunnen dat meerdere keren. Ja, ja, Oeh, ik wou net zeggen, we gaan toch niet praten over onze geheime dollardrukmachine, hè? Uh, Stil nou. Dat wou ik bewaren voor uh, de 33ste podcast. Ja, precies, dan blazen we de wereld op, toch? N nee, dat doen we in de 49ste Oké, okay, want dan, dan, dan zet ik mijn Tesla namelijk aan en dan ah. uh, richt ik die eventjes uh, richting Den Haag. Juist. En dan, uh, dan is het snel gebeurd, denk ik. En er staan <laughs> nog steeds geen zwarte busjes bij je huis nu, hè? <laughs> nee hoor, er staan wel wat. Uh, er staat een soort Herflik. Ergens ah. hier op het, uh, op het bruggetje bij het water, vlakbij. Van Nickenstapel. Ja, Herflik, die staat daar te kijken. En, uh, Van Schmolhausen uh, er ook bij. Van Schmallhausen heb ik nog niet gezien. Die zou waarschijnlijk achter het huis staan. Maar ik heb de gordijnen dicht. Daar poets zijn dus, brillen. Dus die zie ik niet. <laughs> <laughs> staat even te pissen. Te pinkelen. <laughs> te pinkelen, ja. Ja, ja, toch ja. Piepje maken. Nou, nee, nou, nee, alzo. Ja. ja Hoe maar het auto maken met? Ja, tampert. Wit gemaakt. Ah, tampert. Ja. ja dat, fantastische televisie. Dat, dat, ja, dat, daar verlang ik nog wel eens naar terug. Uh, Jiske vet, zoals het vroeger was. Ja, dat is helaas niet meer op televisie. De DVD's zijn er wel. Mm -hmm. ik, meen, ik heb ze ik meen ook. Dat, ja, ik meen dat ze alles uh, uitgebracht hebben. Ik heb ze zelfs nog op uh, VHS. Ik heb beide. Ja. Het, het enige wat ze niet hebben, dat is uh, dat nummertje, zeg maar, uh, uh, wat op mijn Soundcloud staat van, uh, van Tampert. Die staat uh, daarentegen wel op de cd. Uh, maar ik ja, heb een cd'tje of... van Jiske uh, yes, Vet. En op de voorkant staat allemaal worst, van die worstjes, aan elkaar geregen. Ja, op boel staat hij inderdaad. Ja, en daar staat hij op. Ja, klopt. Nou ja, ja. Je kan hem ook van mijn soundcloud aftrekken als je hem zou willen draaien. Dus. Ja, oh nou dit kunnen we later wel even doen. Dat is wel een ja. goede. Dat is een lekker muziekje inderdaad. Ja, um, ja want we, we waren net even aan het praten over uh, communisme. En jij voegde daar aan toe dat um, Italië in 1946 bijna een communistisch land was geworden. Ja. Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, nou ja, ik, wat ik daarvan weet, um, mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, um, ja, die Russen die uh, kregen ineens heel veel meer invloed. Die mm -hmm. kregen daar natuurlijk uh, eigenlijk dat complete Oostblok, min of meer cadeau, ja. uh, tussen aanhalingstekens. Uh, en in Italië waren er ook uh, heel veel communisten, die ja. uh, in, in 1944 uh, hebben ze Mussolini opgehangen, dat, dat weet je misschien. Mm -hmm. Dat was de dictator destijds, thuis. daar waren ze helemaal klaar mee. En, uh, Heile dan... Mussolini. Heile ja. Mussolini, ja. Are we die men or are we die Maar goed, dat is hallo uh, hallo, dus weer een ander verhaal. Nee, ja, maar, maar... Ik, Mussolini. <laughs> Mussolini. En um, toen hebben de Duitsers daar nog een tijdje de regie overgenomen, totdat ze werden verdreven door, uh, door de geallieerden. En um, toen was er een hele sterke uh, communistische uh, vijfde colonna, kun je het noemen, in Italië. En mm -hmm. um, die hadden bijna op democratische wijze daar de macht uh, overgenomen. Oké. Okay. Uh, daar is een stokje voor gestoken. Um, onder andere door allerlei geheime manipulaties uh, van het Westen. Mm -hmm. dat, uh, dat is ook terug te vinden hoor. Dat, dat staat ergens ook wel op Wikipedia geloof ik. Oké. Okay. Uh, ik heb dat uh, dan weer uit een boek ergens vandaan. Maar... Mm -hmm. um, ja, dat is dus bijna gebeurd. en uh, In meere, meerdere landen is dat gebeurd. Maar Italië was wel, uh, wel heel opvallend. Kijk, dat zijn interessante feiten. Dat, dat, ja, dat, dat is mij niet op school geleerd namelijk. Nee, dat, uh, dat, dat leer je ook niet op school. Uh, nee, het zoals... gaat zo oppervlakkig eigenlijk wat we zoals leren over die dingen. Zoals je geleerd leert op school. Uh. Ja, het Nuremberg, uh, dat, dat tribunaal. Daar heb ik heel veel over geleerd. <laughs> En hoe heet die Simon Wiesenthal en zo? Dan kon je zien dat het eigenlijk heel pro-Israël was, wat wij op de basisschool en middelbare school geleerd hebben. Nou ja, dat, uiteraard. Dat komt natuurlijk voort ook uit wat er allemaal, allemaal gebeurd is: de Holocaust, et cetera. ja alles was pro-Israël en die staat Israël werd gesticht in 1948. Dat waren vrij roerige tijden. Mm -hmm. En um, uh, hoe kwamen we hier eigenlijk op? Ik ben het heel even kwijt. De communistische regering, Italië. Uh, ja, Italië, communisten. Um, nou ja, in, in, in, in uh, uh, uh, Tsjechoslowakije hebben we dat gezien. In uh, Joegoslavië mm -hmm. hebben we dat gezien. Uh, Tito. Ja, Tito, ja. Um, uh, ja, nou ja, het is heel, heel boeiende materie. En, Absoluut. Um, Zeker ook nog wel weer een keer een topic waard, denk ik. Ik heb nog zo'n lijst met wat ik allemaal moet gaan schrijven. Ik schaam me diep. Maar ik ben nee, dat moet toe je niet doen. Neem, neem je tijd, man. Je benoemt <laughs> het nu in de podcast. Hè? Dus Dat is al op zich voor mensen weer een leidraad om te gaan zoeken. Ja, dat is waar, maar dan moet het er wel staan. En uh, ik heb nog, nog meer dingen die ik wil schrijven. Het gaat komen, echt. Ik, ik beloof het bij deze. Ja, en daarnaast, uh, er staat al zoveel. En, uh, vaak. Uh, kan dat wat jij nu zegt in een podcast voor iemand anders weer aanleiding zijn om daar misschien wel weer over te beginnen? Alvast, oh ja, tuurlijk. Zo, zo kan het ook werken. Ja, ja, bedoel, en dan krijgen we vanzelf een mooie, want zo zijn de meeste topics gevuld. De een zegt ja, maar dit, en jammer zus, en jammer zo, en zo vul je dat aan, en dan creëer je eigenlijk een, nou ja, vergaapbak van informatie, heel divers, en dan kunnen mensen dan zelf hun um, ja. Dat eruit vissen wat voor hun van belang is. Wat zij belangrijk vinden. Ja, dat, dat is waar. Maar het moet er dan wel staan. En ja. uh, voor de tik aan het -tik, uh, doe ik wel research. En, en heb ik wel uh, mijn bronnen apparaat. En die heb ik nu niet. Dus dat is toch iets moeilijker uh, praten. Dan moet ik het altijd ja, okay. doen. En dan maak ik fouten. En uh, ik word net ook door dromen uh, erop gewezen. Na de Tweede Wereldoorlog was het toch ook publiekelijk geheim. Dat er in Europa getouwtrek. Was uh, het Westen democratie tegen het Oosten Rusland communisten? Uh, ja, dat was het begin van de Koude Oorlog, inderdaad. Daar heeft Rome gelijk in. Ja. Uh, maar in, in de randgebieden, uh, zeg maar, de randgevallen, uh, gebeurden er heel veel interessante dingen. Mm -hmm. En uh, nou ja, Italië was daar dus een van. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van uh, Don Camillo. Zeg maar wel wat, ja. Nou, dat is een, een boek geschreven door een uh, uh, Italiaan waarvan ik op dit moment ook even de naam niet, uh, niet op gaan komen, maar uh, dat is heel interessant, want daar zie je dus de kerk, het Vaticaan, de de, de kerk uh, eigenlijk tegen de communisten en uh, dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen, maar ook niet met elkaar. Dus het zijn humoristische verhaaltjes. Het is trouwens van Giovanni Guarecci. Giovanni Guarecci, oké. Okay. Dat is de schrijver. Uh, miljoenen lieren. En journalist was hij ook. Oké, okay, en doe je cappuccino. Nee, maar goed, um, dat zijn leuke dingen. En um, zelfs uit zulke boekjes kun je uh, uh, nog wat informatie halen. Dat is wel grappig. Mm -hmm. Maar het was een beetje een satirisch uh, verhaal. Uh, ja, het waren, het waren grappige satirische verhalen. Verhalen, inderdaad. Toch? Ja. Maar uh, ja, omdat de schrijver Italiaan was en in die tijd leefde. en dat daadwerkelijk heeft uh, daadwerkelijkheid meebeleefd, uh, proef je daar ook gewoon die hele sfeer uit. Uh, he, die, die, die, die, die strijd van de kerk tegen het communisme en omgekeerd, maar toch ook wel weer dat ze uh, eigenlijk niet zonder elkaar konden. En dat is, uh, uh, ja, ik, ik vind dat heel grappige uh, uh, boekjes en, en uh, het is een stukje geschiedschrijving ook. Ja, sowieso trouwens. Communisme, dat is even een sprongetje wat ik wil maken dan. Nou, nog steeds communisme, maar Zuid-Amerika, Cuba, Castro, yeah. uh, Venezuela. Uh, Brazilië waren volgens mij ook communisten. Argentinië volgens mij ook. Uh, in bijna al die landen. Uh, uh, Colombia. Uh, uh, wacht even, Argentinië? Uh, kan ik maar even uh, ja, daar zijn ook communistische bewegingen geweest, weet ik zeker. Ja, uh, bewegingen je had, misschien wel. Die had die uh, schrijver, die, die kwam uit Rusland. Hoe heette die nou? Tolstoy? Die uh, ging met een Mexicaanse uh, Solz kunstenares. Solzhenitsyn misschien? Ja, Oh, Nietzsche. ja. Sorry, Sol, niet Tolstoy. Solzhenitsyn. Die, die ging naar Mexico op een gegeven moment. Daar ging hij wonen. ...en hij kreeg daar een relatie... ...met een Mexicaanse kunstenares. Nou, dat weet ik dan niet. De enige... Uh, Wacht even, wat in, van he? ik Het enige waarvan ik het wel zeker weet... ...dat is Leon Trotsky. Trotsky, die bedoel ik, die bedoel ja, ik. Ja, die ging die was... met een Mexicaanse kunstenares. Ja, maar dat was een heel stuk eerder al... ...en uh, bovendien was Trotsky geen bolsjewist, ...maar een Munchewist. Ja, oké, okay, maar da en... daarmee bedoelde ik te zeggen... ...die gasten, de, Trotsky ook... Die hebben daarmee eigenlijk een soort basis gelegd voor communisme in Zuid-Amerika, heel sterk. Frida uh, nee. Kahlo heette die uh, kunstenares trouwens, die ik bedoel. Oké, okay, ja. Nou, jij bent heel snel met Google, ik niet. <laughs> maar uh, nee, dat zou goed kunnen, ja. Ja, want ik, hij, hij was daar... Ik heb daar ook ooit een keer een uh, mooie film, een soort filmhuisfilm film over gezien, over die kunstenares met hem, de verhouding die ze hadden en... Um, nou ja, hoe dat in die tijd in Mexico was, dat was dan in de jaren 30, 40. Ja, um, klopt, maar je zag wel heel mooi, zeg maar um, illustreerde dat de, de revolutie, die later in de jaren 40-50 in Zuid-Amerika heel sterk een soort het, het kreeg, een opleving. Het communisme, ja, dat, dat was natuurlijk een, een inspiratiebron. Denk maar aan Che Guevara, ja, uh, denk, che denk maar aan Ernesto Guevara. Ja. Ja, denk maar aan Fidel Castro. Uh, in 1958 uh, werd Cuba inderdaad uh, uh, communistisch. Maar je moet ook niet vergeten dat heel veel van die landen... Uh, eigenlijk naar het communisme gedreven werden. Omdat ze of geboycott werden door de Amerikanen... of dat het mes op de keel werd gezet op andere, een of andere wijze. Mm -hmm. En uh, dus wenden ze zich tot de Russen. Ja, die wilden natuurlijk maar al te graag uh, hulp bieden. Ja. Uh, al dan niet in de vorm van goederen. Mm -hmm. En uh, ja, zo, zo gaan die dingen. Dus ja... Dus, uh, yeah. Uh, ook één ding wat je niet moet vergeten, in het communistisch handvest, en dat, dat is al vanaf 1917 of zelfs 1905, want toen is het ook al geprobeerd in Rusland, mm -hmm. in het communistisch handvest staat dat, uh, uh, of het nou vredelievend of met oorlog moet, uh, het communisme moet verbreid worden over mm -hmm. de hele wereld. Hetzelfde als uh, de islam eigenlijk. eigenlijk vroeger het katholicisme, het als islam. Ja, nou ja, islam is, dat wijkt niet heel erg veel af van wat uh, het, het, het, het christendom, uh, en dan denk ik met name aan de tijd van de, de kruistochten, wat die natuurlijk deden, dat was eigenlijk niet anders. Dat was, ja, dat was gewoon hetzelfde verhaal. En, en, maar dat stond niet zo in de Bijbel. Nee, en het staat ook eigenlijk niet zo in de geschiedenisboekjes. Want het zijn allemaal heldenverhalen. Maar reken maar dat er hele nare dingen zijn gebeurd. Ja, maar dat, ja, weet dat, jij dat waren milities. Hè? Ik bedoel, je, je, dat dat ja, is nu nou, natuurlijk niet anders. Nu krijg je ook. Je hebt bijvoorbeeld in uh, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zo ontzettend veel verschillende terroristische organisaties. Dat zal uh, in die tijd niet, niet anders geweest zijn. Onder ook de, de, de, de, de christelijke riddenorders. Die uh, eigenlijk uh, de de pelgrimroutes naar uh, het heilige land zouden moeten bewaken. Maar die hebben meer oorlog gemaakt en, en uh, de boeven uitgehangen dan dat ze ook. <laughs> de, bedoel, en dan heb ik het natuurlijk niet over alle. Hè, want we hebben natuurlijk ook de tempeliers die heel veel goede dingen hebben achtergelaten. En dan, dan praat ik nu sek over de tempeliers. En de groep waar ik op doe, dat zijn de ridders die zich onder de vlag van uh, de tempeliers... eigenlijk gewoon als criminelen een, een weg door Europa gebaand hebben. Ja, precies. Onder de vlag van, van de tempeliers inderdaad ja. en van het Vaticaan. En het Vaticaan, ja. Absoluut. Uh, maar uh, met toestemming van het Vaticaan ja. en van de paus. En uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, geen aardige dingen geweest. Was het niet Clemens de Veertiende of Clemens de Vierde of zo? Ja, uh, Clemens de Zoveelste inderdaad. Ja, uh, ja, dat waren hele akelige mensen ook hoor. Al die pausen in die tijd, dat waren machtswellusteringen. Ja, nou, nog steeds. De macht van het Vaticaan mag je absoluut niet onderschatten. Zelfs nu niet. Juist nu niet. Nee. Nou, Bleed heeft het over de Zwitsers. En dan denk ik gelijk aan de Zwitserse garde. De ja. soldaten van het Vaticaan. Ja, dus ga maar eens uitzoeken waar dat vandaan komt. Dat is ook heel interessant. Ja, nou, ja, ik, ik heb... Uh, Vertel. Ook zo. So. De Zwitserse garde zijn ook wel uh, best wel rare verhalen te vinden. Mm -hmm. Ook, uh... Ooit in de jaren tachtig was een lid van de Zwitserse Garde. En die kwam erachter van, nou ja, dat sommige dingen niet uh, helemaal zuiver waren in het Vaticaan. Mm -hmm. En uh, die uh, soldaat van de Zwitserse Garde is uh, later uh, omgebracht, vermoord. Hmm. Maar het is wel interessant om dat eens uh, op te zoeken. Ja, dat ja, zijn boefjes. Uh, je, je, uh, om, om daar nog even op terug te komen uh, wat ook heel interessant is misschien we hadden het natuurlijk net over, uh, over het communisme mm -hmm. en het communistisch manifest uh, over de islam uh, dat de islam verspreid moet worden maar hetzelfde is aan de hand met uh, um, uh, de jezuïeten. als je gaat uh, ga, zoek maar eens op de, de, de eed die de jezuïeten moeten afleggen mm -hmm. uh, dat is ook zo van uh, verspreid het geloof uh, desnoods met geweld alle middelen zijn toegestaan dat is echt, als je dat leest, dat, dat, dat is gruwelijk. Dat gaat nog verder dan die haatbaarden. Echt, dat is onvoorstelbaar wat, je daar, wat daarin staat. Nou, dat, dat gaat vrij diep dan. Dat gaat heel diep. Het staat ook op QFF. Uh, het is, het is uh, heel eng allemaal. Ik weet wel, jij zegt nu Jezuïte. Ik zoek het even op. Ja, broederschap van de zalige dood. Um, dat is een topic op QFF. Tikt ik, uh, ik denk, in 2012 of 11... Denk ik, schat ik zo. Ja, 2011. Um, dat was een, uh, een broederschap in de stad Groningen. En die is opgericht in de middeleeuwen. Um, de, Zwitserse doop, uh, ja, de Zwitserse doopsgezinden um, zijn zeiden zeiden. niet de Jezuïeten, Maar toch deelden de Jezuïeten ja. en de Zwitserse ja. doopsgezinden een locatie aan het hoge der A. Nou, um, daar hebben ze dat broederschap opgericht. En... Wat ik heb ervan uh, kunnen uitvogelen. is dat het nog steeds bestaat. hier in de stad. hé, grappig. En van dat broederschap zijn zelfs pausen lid geweest. in 1702 was het onder andere. Paus Clemens de 11e. ja, dan zal die het zijn geweest inderdaad. Uh, ja, de Tempeliers. Dat was natuurlijk. Uh, die waren wat eerder, hè? Dat was ja. 12, 1206, meen ik. Ehm. Mm uh, en uh, wat ook niet iedereen weet, is dat er een tijd lang een tegenpauze is geweest in Frankrijk. Dat is ook ja, heel interessant. Klopt. Dat was, uh, um, wanneer was dat? Uh, voor de Franse revolutie in ieder geval, voor 1789. Mm -hmm. Ruim daarvoor zelfs. Ik, ik, weet je, de ellende is, als ik iets op mijn computer nu ga doen, dan raakt hij op tilt en dan zijn, raken we misschien de verbinding kwijt. Dus ik kan even niks opzoeken. Nee, Zeg maar, wat wou je zoeken? Um, uh, nou, dan, dan moet je even zoeken op, op, op tegenpaus. Um, en die zaten in... Um, uh, waar zaten die? Um, kom, hoe heet het nou daar in Frankrijk? Oh mijn god, dat geheugen Ik heb hier wat staan, wacht. Een tegenpaus of een antipaus is een uit protest verkozen katholieke kerkleider. In bepaalde turbulente periodes van de geschiedenis van de Rooms-katholieke kerk... werd de gekozen paus door sommige groepen niet erkend... Deze verkozen dan hun eigen paus als zogenaamde tegenpaus. De eerste tegenpaus was Hippolytus in 217 tot 235. Die werd gekozen uit protest tegen paus Calixtus I. De meest verscheurende periode van tegenpaus was die van het westers schisma van 1378 tot 1418. Juist. Het was niet altijd duidelijk welke van de twee of drie rivaliserende pauzen de echte was en welke de tegenpauze. De duidelijkheid die hierover tegenwoordig lijkt te bestaan is pas achteraf tot stand gekomen. Volgens de traditionele geschiedschrijving is er sinds 1449 geen tegenpauze meer geweest. Tegenwoordig zijn er echter drie tegenpauzen die enige bekendheid genieten. Petrus II, Manuel Alonso Corral sinds 2005 en Michael I, David Allen Borden sinds 1990 en Pius XIII, de Earl Lucien Pulvermacher sinds 1998. Alle drie hebben ze overigens aanzienlijk minder volgelingen dan de vroegere tegenpauze. Wacht even, ik zie net dat uh, No More die schrijft Avignon en dat klopt, dat zocht ik ook. Avignon, en sur euh... le pont Avignon. En als je ook gaat kijken naar de Kataren, dat was een, uh, een bepaalde groepering, zeg maar, die uh, eigenlijk uh, ja, min, min of meer ook wel onder de katholieke kerk thuis hoorden, maar eigenlijk gewoon meer vanuit de predikten. Uh, die zijn ook uitgeroeid door de Rooms-katholieken, maar ja. uh, de tegenpaus, uh, die, uh, die steunde ze. En die hebben ze toen ook gelijk maar ons zeven gebracht. Dat, dat was ook in de 14e eeuw. Um, ja, het is een heel boeiende materie ik, ik, ik kan het dus even niet, niet naar voren halen nu maar uh, um, uh, het is allemaal terug te vinden nou, ja. ik, ik zit nu even op QFF in het topic over Roslyn Chapel uh, het, uh, nou ja, het bouwwerk van de tempeliers in uh, Schotland D daar staat wel iets over Avignon en ook over uh, de tegenpauze, ik, ik ben het even aan het napluizen want het is een lang artikel maar ja, de, de, nou ja, als de mensen die geïnteresseerd zijn geraakt, zouden ze daar mogelijk even kunnen kijken op uh, QFF. Nou ja, ook dat is een artikeltje wat ik op mijn lijst ga zetten. Wat ik uh, dan uh, wil gaan. Uh, dat uh, gaan artikel slijden. heet De raadsels van Roslyn Chapel. Roslyn is met dubbel S-L-Y-N. En dan Chapel. Oké. Okay. Dus ja, da, da, daar staat in ieder geval ook wat filmpjes, zie ik hier nu. Mogen wel interessant voor de mensen om daar even, die meer willen weten, daar eens naar te gaan kijken? Ja, ik zit even intussen in de shout. Ontwikkelt zich ook een interessant uh, gesprek. Oké. Okay. Alleen, het is voor mij heel moeilijk om, om te multitasken. Dat ik zit al uh, even te kijken. Um, de paus is toch in Israël bij Netanyahu. Um, ze hadden ook de bouwplannen toch al klaar voor een nieuwe tempel. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ja, voor de antichrist terugkeer. Maar ik zit al hier. Ja, er Ik, zit ik ben al terug. Onder ben al <lacht> <lacht> ja, uh, Ik kan het even niet, niet meer volgen allemaal. Maar... Nee, het gaat nu heel snel. Oh, het gaat over dat Lucifer niet verkeerd is. Nee, het is zeker niet verkeerd. Uh, maar dat is de misvatting ook... die vele mensen hebben. En dat komt denk ik vooral... vanuit de christelijke uh, indoctrine... Ja, alles is 180 graden gedraaid, hè? Ja. Dat, uh, dat weet je. Het in, hè, een, in een omgekeerde wereld klopt er meer dan je denkt. Nou. Is, ja, dat is gewoon echt zo. Nou, dat is, uh, daar heeft uh, onze uh, voormalig lid, of degene die even nog weg is, uh, Nexion, uh, Next World Order, heel veel over geschreven. Mm -hmm. Over het left-hand path, uh, dat, uh, het satanisme, zeg maar. Ja. Um, dat dat inderdaad eigenlijk 180 graden is omgedraaid uh, en in onze uh, westerse cultuur zo ontzettend is geïndoctrineerd dat alles wat maar naar Satan riekt dat moet fout zijn, maar dat is pure flauwe kul, dat is echt onzin nou ja, nee, nee. Ik, ik, ik, uh, ik, ik weet nog uh, ik heb toen voor een, uh, een hoax um, heb ik een keer een filmpje uh, gemaakt om te laten zien dat Hey, dat alles omdraaien. Ik, ik, ik heb hem toevallig bij de hand. Hij duurt maar een minuutje. Dan kun je luisteren wat ik bedoel. Met, en wat jij nu ook zegt. Met die 180 graden omdraaien. Het, het is ja. een fragmentje uit uh, Seinfeld. Waarin Jerry en George met elkaar een uh, discussie hebben. En George vertelt Jerry. Terwijl hij met zijn handen een paar keer duidelijk uh, de mano cornuto. Uh, de de hoorn sign met zijn hand maakt. Vertelt mm -hmm. hij dat hij een ideale manier van leven heeft gevonden. Waarin alles de opposite is dus het omgedraaide luister maar even mee er zit wel een muziekje onder maar je hoort ze duidelijk praten hey, I just found $20! I tell you this, something is happening in my life. I did this opposite thing last night. Up was down, black was white, good was... That was mine. Yes! <laughs> So you just did the opposite of everything. Yes! And listen to this. Listen to this. Marocco works for the Yankees and is get me a job a a front office kind of thing. Assistant to the traveling secretary. A job with the New York Yankees. This has been the dream of my life. Ever since I was a child. and it's all happening because I'm every urge towards common sense and good judgment I've ever <laughs> is no longer just some crazy notion. Eh? En nu komt het dit is mijn religie. En ik denk dat je be de Antichrist <laughs> on, let's go. En nu vindt Jerry 20 dollar. Oh. En we weten allemaal wat er gebeurt als je dat 20 dollar briefje opvouwt. is leuk. Oh, oh, oh. <laughs> dat is toevallig. Als je <laughs> er eens dus over na gaat denken, dan... Uh, en vooral dat hij zegt dat zijn Messiah de Antichrist is. En dat het een geloof is, alles andersom doen. En dat sinds hij dat is gaan doen, dat zijn leven ineens compleet anders is, en beter, en goed. Ja, het verbaast me niks als je gaat kijken naar wat Nexion geschreven heeft, ook over de regels zeg maar, voor het ware satanisme. Dat is gewoon, dat komt voort uit liefde. Mm -hmm. Liefde voor de medemens, liefde voor de natuur, liefde voor de dieren, alles. Dus eigenlijk is dat een heel natuurlijk iets, en dat moet natuurlijk onderdrukt worden door, door de machthebbers. Pan, de god Pan, ja, jouw ja, broertje. Bafel met ja broertje. Ja, <laughs> okay. nee, maar nee, nou, hij is mijn neef. Op je neef, oké. Okay. Nee, nee, maar <coughs> Lucifer, Satan, Bau. Het is eigenlijk allemaal, um, dat zegt Bleed hier, een verwijzing naar Saturnus. En ook dat kom je weer tegen in het stikment topic. Ja, we gaan nu heel ver, en het lijkt een beetje off topic, maar eigenlijk is het allemaal wel een beetje aan elkaar gekoppeld. Ja, ik probeer even te lezen, maar ik, ik kan even niet de koppeling maken naar... naar die... Nou, dat Mac zegt hier, God is Satan. Um, ik, ik, ik heb een paar hele interessante oude boeken. Dat zijn boeken die zijn 300 jaar oud. Daar staan soortgelijke dingen in, van wat is het nou allemaal andersom is. En er is een, groepje, een select groepje mensen in het Vaticaan een boek heeft geschreven... om dingen naar hun hand te zetten. Maar dat de werkelijkheid gewoon is dat God... Satan is, of Lucifer, of Pan, of... Uh, ik, ik, ik, ik zie dat meer als een energie, de natuur. Ja, dat denk ik ook. Dus en, uh, Gaia, moeder aarde. Als je gaat kijken, uh, zeg maar, het christelijk geloof is eigenlijk in 326 na Christus uh, mm -hmm. bij het concilie van Nicea... Ja. is dat, uh, is dat uh, dusdanig in elkaar geknutseld... dat ze daarmee een instrument in handen hadden... om uh, de mensen te kunnen onderdrukken. Mm -hmm. En dat is het, het Rooms-Katholieke geloof geworden. Ja, en De Bijbel werkt. is herschreven, er zijn stukken uitgelaten... er zijn andere stukken bijgevoegd... en zo is het in elkaar geknutseld gewoon. Een religie. Dat Eigenlijk komt ook bij dat... in uh, die tijden... Mm -hmm. Hebben ze ook heel veel uh, het Vaticaan uh, dan ze afgesnoept. Of eer, beter gezegd uh, gewoon gejat van uh, andere volkeren bijvoorbeeld. Ook andere ook, religies. Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, een voorbeeld. Dat heb ik uh, ooit van hoekzoek uh, uh, gehoord. Mm -hmm. Vertel. Over uh, de zonsverduistering. Mm -hmm. En dan, uh, nou, priester zeiden dan, uh, die gebruikten dat als dwangmiddel bijvoorbeeld voor... Uh, ja, uh, jonge gezinnen om meer kinderen te maken. Oh ja, ja, ja. Zij, het zei van, uh, ja, je moet uh, zo snel mogelijk nieuwe kinderen maken, want uh, morgen gaat de zondag. Die gaat dan, wordt dan opgegeten door de duivel. Maar zo is het, er, dat er op die dag dat er gewoon een zonsverduistering was. Maar hoe deed die gast, zo'n priester, dat achteraf? Zei dan van, ja, de, de zon was zo heet. Uh, hij kostte hem gelijk weer uit zoiets <laughs> dan, dan moet je aardig kunnen lullen ik, bedoel, ja. da, ik hoorde gisteren uh, uh, in het, in het uh, ja, uh, amusante gesprek dat we hadden met uh, de vervanger van Anton Teube aan de telefoon dat Anton Teube erg goed kon praten nou, mooie oh, ja, verhalen vertellen, dat, je... dat was de sterke kant en, ja. <laughs> dat mooie verhalen vertellen, ik hoor nu Bijbel en de zon opeten ik, ik, ik, ik voel een link ja maar dan zonder Salusa, Dan is de duivel, god en zo. Ach ja, het is een... Ik zag trouwens ook dat iemand nog iets over Victor Schauberger plaatste. Dat was Mac. Die zei um, dat dat een mooi iets voor een topic een keer zou zijn. Um, ik, ik, ik, ik vind eigenlijk wel dat dat misschien in, ja, interessant is voor gewoon een topic inderdaad. Omdat er eens een keer een heel topic over Schauberger te Dat praten. hebben we. Er is een Schauberger topic. Ja, oh nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, sorry, ik zeg een heel topic. Een hm. hele aflevering van de podcast. Gewoon puur over Schauberger. Oh, Oké, okay. ja. ja, ja goed. goed idee, Mac. Bedankt. Dat is een, een, een, een goede tip. Schrijf het op. Vol het schauberger topic En uh, volgende week komt er een schauberger uh, podcast aan. No problem. Right. Right gaan we on. gewoon doen. Uh, heren, muziekje nog. Klein plan. Uh, hey, jij weet vast wel, jij bent een wandelende muziek-encyclopedie. <laughs> uh, jij trouwens ook, toch uh, zo. So. Uh, uh, iemand van jullie een uh, plaatje, verzoekje? Ja, doe maar iets. Ik, ik weet niet of jij uh, uh, Tampert uh, onder de knop hebt. Nou, die kunnen we wel eventjes uh, erbij pakken. Dan moet ik even naar uh, Soundcloud. Ik moet er even bij vertellen. Het, uh, sommige mensen schijnen te denken dat ik dat gemaakt heb. Dat is niet waar. Ah, ik heb dat okay. alleen op, op Soundcloud gezet omdat ik het nergens terug kon vinden. En iemand mij dat een keer illegaal uh, uh, heeft aangereikt. Mm -hmm. um, ik hoop niet dat het nu gaat verdwijnen. Maar het is dus niet van mij. Dat wil ik even heel duidelijk uh, hierbij uh, vermelden. Um, ik ben even aan het zoeken. Um, hij staat gewoon als Tampert Online. Uh, ja, Soundcloud Free Electron. En dan uh, Tampert Criminal. Ik heb hem zijn. al gevonden. Alright. Uh, ja ja we gaan luisteren naar Tampert van Jeske Fett. Also los. Also los. Ja. Ja, ja. Tampert. Kriminalpolizei. Ja, wie zeg ik dat nu? Ja, ja. Der Mensch kommt allein, der bleibt allein und der stirbt allein. Ja, ja. Schopenhauer. Nein. Tampert. Sie sind Kommissar Tampert? Ja. Das haben Sie gut gehört. Naja, ja, ja. ja. ja. Stampert, Kriminalpolizei. Nein. Jampert. Ja, bitte. Das haben Sie gut gehört. Naja, ja, ja. Ja. Tampert. Kriminalpolizei. Oh ja, jetzt gefällt mir der Nummer. Heerlijk nummer, Free Electron. Een, hmm. uh, een goede zaak dat uh, jij dit online gezet hebt. En er ging even nog wat anders door, maar dat kwam omdat ik op een verkeerd knopje drukte. We zijn weer terug bij de 27e aflevering. Het is inmiddels precies 9 uur op 29 mei 2014. Mijn naam is Bavo met aan de andere kant Free Electron en Toxopers. Zullen we eens kijken of Black Box er ook is? Ja. Ja. Er ja. is uh, dus even een poging wagen. Ja, ja, ja. Moet hij wel opnemen. Oh. Nou, kijk. Okay. Hij gaat over. <coughs> nou, wat duurt het even. Ik zou bijna zeggen... Hij is er. Ja, die truckers, die ben niet zo snel. Oh, wacht! Blackbox! in Goedenavond. Kijk, gezellig. Uh, de, de techniek staat weer eens voor niets hier uh, op uh, QFF en in, in, in de podcast. Het is wel een uh, applausje waard. Yeah. Uh, welkom Blackbox. Dankjewel, dankjewel. Welkom ja, ik moest in... nog eerst even snel wat ompluggen hier. Hey, hey. <laughs> Zit je maar, lekker uh... aan de koffie? Ik hang. Je hangt aan de koffie? Uh, ja, nog net een bakje. Ah. En uh, ik zit, uh, ik zit uh, lekker mee te luisteren, zat mee te luisteren. En dan zit ik er een linker in. Dus, en ah, goed. heren, we zijn nu met z'n vieren. Wat dachten jullie van de bump? Bum. De bumper. Ja, en, en dan gaan we naar een ander onderwerp. Van communisme oh, naar de volgende. Oké, okay. Oké, okay, let's go to the uh, bump, uitgevonden door Mac. Bumperway. Moet hij het wel doen. En hij doet het gewoon niet. Dat is, ja, dat ding heeft kuren lijkt het wel. Oh, daar is hij. Als volgende onderwerp uh, wil ik het even hebben over een uh, topic. Dat is geplaatst door uh, No More En dat uh, deed hij uh, gisteren. En over de jarenlange uitbuiting van Afrika. Hebben jullie dat toevallig meegekregen, dat topic? Ik plaats nu onderwijl uh, ook even een linkje in de schreeuwdoos. Uh, zodat de mensen mee kunnen lezen. Uh, dat gaat over het feit dat uh, Afrika natuurlijk niet alleen jaren, uh, decennia, maar zelfs eeuwenlang... Uh, ...wordt uitgebuit. Ja, ik, ik moet uh, uit mijn geheugen werken, want het was helaas in het Engels. En zoals jullie misschien weten, heb ik daar uh, wat moeite mee om dat uh, te kunnen volgen. Mm -hmm. uh, Afrika wordt, wordt al eeuwen uitgebuit. Uh, Eerst met de slavernij, uh, de mensen die, uh, die daar werden weggehaald. Ja. Uh, op dit moment gebeurt het met, uh, met de grondstoffen die... Uh, uh, uh, uh, of voor bodemprijzen of voor, voor tegen bedreiging uh, verdwijnen. Ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met, met corruptie. Neem die warlords maar die uh, uh, zeg maar alles opstrijken en de mensen voor uh, bijna niks uh, laten werken. Mm -hmm. um, in dat opzicht is het wel uh, uh, goed denk ik om te vermelden dat uh, de Chinezen Mm -hmm. um, ...daar ook heel druk zijn op dat continent. Ja, maar wat uh, doen die? Uh, uh, die bouwen daar fabrieken... ...die uh, halen daar uiteraard ook grondstoffen weg... Mm -hmm. ...maar die zorgen daar wel voor werkgelegenheid... ...en die, die zorgen wel dat die mensen daar wat beter hebben. Klopt. En um, dat is, uh, als je dat vergelijkt met uh, wat wij uh, in het westen hier uh, flikken. Uh, wij halen daar alles, uh, wij roven daar alles gewoon eigenlijk. Mm -hmm. En uh, als, als heel klein uh, druppeltje op de groeiende plaat sturen we dan wat ontwikkelingshulp terug. Uh, wat dan toch weer bij de verkeerde mensen terecht komt. Dus uh, wat dat betreft vindt die Chinezen nog lang zo gek niet. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk wel even een klein stukje voorlezen uh, uit het stukje van No More. Het is gewoon uh, grotendeels in het Nederlands. Um, tja. Afrika, dat hier nog geen onderwerp over is. Na wat gesprekken thuis gooide ik al gauw wat olie op het vuur... met de vraag of we Afrika kunstmatig arm houden. Daarnaast kun je jezelf de vraag stellen of al die luxe wel zo goed is voor je. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Eén ding is zeker, het Westen... en Tegenwoordig de reizende Aziatische machten roven al decennia de delfstoffen voor onder andere al onze apparaatjes. Ook dumpen we tegenwoordig al onze overbodige afval in het prachtige continent. Nou, er zit dan een linkje bij naar een filmpje. Um, dat, ja, Zie en dat zou wel gaan over het afvaldumpen. Uh, dit onderwerp wil ik graag uh, wijden aan de natuur in Afrika en alle Afrikanen. En dan zie je een foto van een diamantmijn daaronder uh, de kaart van Afrika. Um, en dan een artikel. Veel uitbuiting in metaalwinning voor elektronica-producenten. Volgens Make It Fair een nieuw netwerk van maatschappelijke groeperingen moeten elektronica-bedrijven zich inzetten voor betere omstandigheden. Waaronder metalen voor hun producenten in veel al. Afrikaanse mijnen worden gewonnen. Volgens de organisatie moeten consumenten aan elektronica bedrijven duidelijk maken dat ze bereid zijn te betalen voor het gebruik van op ethisch verantwoorde wijze gewonnen metalen. De bedrijven moeten op hun beurt erkennen dat er veel mis is in mijnen waar kobalt wordt gewonnen voor batterijen en platina voor LCD schermen. En harde schijven. Een van de partners van deze organisatie, het Nederlandse SOMO, heeft een filmpje op YouTube gezet waarin het de negatieve kanten van de productie van een mobiele telefoon belicht. Concerns als Acer, Apple, Nokia en Philips beweren volgens Make It Fair dat zij op de kobaltmarkt slechts kleine consumenten zijn en dat het lastig is om de mijnindustrie te te beïnvloeden. Maar volgens de organisatie blijkt het onderzoek dat een kwart van de kobaltproductie bedoeld is voor de batterijen in elektronica uh, producten zoals mobiele telefoons, laptops, camera's en mp3 spelers. Nou, Het artikel gaat nog een stukje door. Er staat een, uh, ook een mooi uh, diagram onder met wat afbeeldingen over uh, nou ja, hoe de geldstroom loopt. En um, dan is er nu een. een, een ja, de, de strijd in Mali. Daaronder staat ook nog een stukje. Kom jongens, tijd om Mali leeg te roven. Nou, mocht u het gemist hebben, we gaan weer naar Mali. De zorg is tenslotte veel te duur. En dus kun je als de criminele organisatie die de. Nederlandse overheid is het geld beter steken in militaire missies naar ver weg geleden, uh, gelegen gebieden. Gebieden in het liefst bewoond woord, of die het liefst bewoond worden door islamitische mensen, zodat je er daar ook nog een zooi van kunt uitroeien. Help je als hoogbeschaafd land ook nog even de wapenindustrie aan wat mee Inkomen. Een zogenaamde win-win situatie. Nou, het verhaal in Mali, dus dat is ook weer heel on. Oh nee, dat moet je eigenlijk gewoon zelf lezen. Er gaat meer schuil achter de militaire missie. Ja, No More sluit af met een documentaire. Stealing Africa: Why Poverty? Die duurt bijna een uur. En ik heb hem gekeken. Mensen, het is een aanrader. Dus voor al hen die geïnteresseerd zijn, het is het onderste filmpje in de eerste post. Uh, in het topic de jarenlange uitbuiting van Afrika. Ja, raken kun je het niet omschrijven denk ik. Heel goed stuk van No More. Echt ja, geweldig. Een, een prachtig stukje. Ik zou trouwens in de tussentijd uh, Blackbox even opnieuw uh, bellen. Want de verbinding uh, die werd gekikt op de een of andere manier. En ik weer. Ah, en daar is Blackbox weer. Ja, we hebben het even over Afrika gehad, uh, Blackbox. Ja, ik kreeg al een heel stuk mee. Oké. Okay. Uh, ja, inderdaad... Uh... De, ook de de technologieën die we uh, vandaag de dag gebruiken en uh, de ontzettende rotshoor die erbij vrijkomt, het is echt een, een, een, een ja een groot probleem. Ja, het is een groot schandaal. Hm. Ja, het is een schande. Ja, gaat er maar nergens dat... over. En uh, ik ben ik, <laughs> als je dan even nagaat wat er dan zeg maar met de, ook, uh, met, met de natuur gebeurt, ja mm -hmm. dat is, dat is nou hou je hart van vast. Dat is, uh, dat is een enorme rotzooi. Daar gaan we nog generaties lang uh, last van krijgen. Maar nou, de natuur gaat een keer terugvechten. Dat ook. Maar uh, we moeten nu even heel erg goed... naar onszelf in de spiegel kijken. Wij doen er aan mee. Hè? Ja, Wij ja, ja, ja. willen ja, allemaal de nieuwste van het nieuwste. Mm -hmm. Het moet allemaal geproduceerd worden. En het komt al die grondstoffen komen daar vandaan. Ja, dat is uh, wel mensen, waar. Mensen, denk na. Nou, ik ja. moet wel zeggen... Um, Audioapparatuur zo dat de nieuwste, dat doe ik al lang niet meer. Ik ook niet, maar uh, genoeg Als het werkt, dan het. werkt het. Ja, ik dacht iedereen maar zo. Maar helaas ja, is dat niet zo. Meer mensen zouden zich bewust moeten zijn daarvan. En niet altijd willen denken: ik wil het nieuwste van het nieuwste. Want ik ken, ik ken ook mensen die hebben 30 mobiele telefoons in een la thuis liggen. Daarnaast nog 10 verschillende soorten MP3-spelers. Vijf um, TV's die ze niet meer gebruiken. En ga zo maar door. Ja, ik denk dat we daar allemaal in uh, meer of mindere mate toch wel aanschuldig zijn. Ik heb hier ook meer dan één computer staan. Alleen ja, uh, ja, ik, ik doe daar zo lang mogelijk mee. Ik heb een, een computer waar ik nu op werk, die is uh, dik zes jaar oud. Daar stond XP op. Nou, XP dat is afgelopen, dat weet je. Uh, ik had kunnen kiezen, ik koop een nieuwe. Mm -hmm. Met windows achterop of weet ik wat. Maar ik heb gekozen om daar Linux op te zetten. En zo kan ik nog een aantal jaar weer met het oude beestje vooruit. Ja. En dat gaat, het gaat me niet alleen om het geld. Maar het gaat me ook inderdaad om het verbruik van grondstoffen. Ik, ik, ik ben er toch wat bewuster in geworden. Dat en ik hoop dat zaak. meer mensen dat doen. Dat hoop ik ook. Ik, ik kan maar. me namelijk soms echt boos maken. Om, om, om gasten die bij de McDonald's wegrijden. En dan 150 meter verder uit hun raam de verpakkingen shit gewoon in de natuur flikkeren, om ja, wat te noemen. Ja, ja. Ik vind ook dat bedrijven als McDonald's daarvoor beboet moeten worden. Het is hun ja. verpakkingsmateriaal. Ja, niet alleen McDonald's, maar het gaat eigenlijk om alle producten. Als jij naar de supermarkt gaat en je haalt uh, je appeltjes of je aardappeltjes of je sla, dan ja. zit dat in een plastic, uh, plastic zakje. Ook. Uh, dat gaat weer in de plastic zak mee naar huis en al dat plastic vuil, dat, dat moet weer afgevoerd worden en verwerkt. Een blikjes. Allemaal rotzooi. We dacht je van blikjes van Red Bull? En ja, energy drinks. Die liggen echt overal op straat. Omdat heel veel jonge kinderen die zooien. Echt als ranja drinken. En ook dat. Dat is heel makkelijk op te lossen. Doe 5 cent statiegeld op ieder blikje. Nou ik weet niet of dat gaat werken met. Uh... Zolang wij het nog te goed hebben in dit land. Gaat dat niet werken. Er moet gewoon een bewust, uh, bewustwordingsomslag komen. Dat ja. mensen het uit zichzelf gaan doen. En de fabrikanten moeten gaan kijken of ze niet milieuvriendelijker verpakkingen kunnen maken. Maar die wat, je nu, cent. wat je nu bijvoorbeeld ziet, hè, als jij een, een apparaat gaat kopen. Dat, mm -hmm. Vroeger zat dat allemaal in schuimplastic met, met, met, met uh, plastic omheen. Bla, bla, bla. Mm -hmm. Tegenwoordig zie je al steeds meer dat dat uit, uit, uit pulphout uh, uh, wordt gemaakt. Uh, die, die verpakkingen en zo. Dat is al een vooruitgang. Maar we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet. Moet er nog ja, veel maar vinden. ik denk gewoon, als je die vijf cent, als je dat doet, als mensen het dan op straat donderen, dan zijn er altijd slimmerikken die, die blikjes van straat gaan halen. Ja, dat zie, dat je, zie je in Amerika, Amerika ja, ja. namelijk ook. En dat werkt heel goed. Ja. ja. Het houdt wel nou, in, de straat in, schoon. In, uh, in uh, ja, Duitsland hadden ze Holland dat ook een tijdje. Ja, wat, wat zei het ook zo? In Duitsland hadden ze dat ook een tijdje. zich geld op, uh, ja... Soms het toch? Nog steeds? 25 cent? Volgens mij nog steeds. Ik dacht dat ze afgeschaafd afgeschaft hadden. Of... Oh, dat is dan heel recent geweest. Want ik kan me nog uh, okay. niet zo lang geleden herinneren mm -hmm. dat ik blikjes uh, met statiegeld had. Oké. Okay. Oh. Maar in ieder geval, uh, ja, er waren ook echt... kwam heel veel mensen, die gingen mm -hmm. gewoon uh, actief op zoek om de ja, een troep op te ruimen en zo. Tuurlijk, logisch. Maar om even uh, terug te komen op die uh, grondstof in uh, Afrika... Mm -hmm en ook sommige grondstoffen uh, die zijn echt beginnen echt heel schaars te worden, ja. vooral voor uh, ja specifieke kleine apparaatjes zoals mobieltjes en zo. Mm -hmm. En uh, ik heb ergens gelezen, dan moet het eens een keer even uh, een top pasten, maar ik denk dat ze zeiden iets van, uh, nou ja, twintig jaar of zo, dan zijn die grondstoffen, dan zijn ja. ze gewoon op. Ja. Nou ja, je kunt dat onder andere zien. Suriname is bijvoorbeeld helemaal, uh, er zit veel goud en ook veel uh -huh. bauxiet. Uh, bauxiet uit Suriname is echt uh, heel veel van gebruikt om vliegtuigen van te bouwen. Ja. En nou ja, de restpartij ging voor een groot deel naar uh, Aldel, die fabriek die nu failliet is in uh, Delfzel. Uh -huh. En het schijnt dat het niet zo goed gaat met de bauxietvoorraden in uh, Suriname. Dus ja, klopt. eigenlijk gewoon een heel logisch gevolg, dit. Ja. Het spreekt voor zich, we putten de aarde uit. Het stopt een keer toch? Ja, dus die dat mensen in zelf zijn hun baan kwijt en dat, ja, dat heeft daar ook gewoon mee te maken. It's all connected. It's all connected. Ja, feitelijk en wij, wel. En wij zijn er zelf bij, wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. We moeten gewoon bewuster worden met z'n allen. Ja. Bewuster consumeren, bewust producten kopen die, die milieuvriendelijk verpakt zijn, die milieuvriendelijk gemaakt zijn. Uh, uh, ja uh, fair trade verzin het maar, uh, het klinkt allemaal heel idealistisch, mm -hmm. maar als iedereen dat nou zelf gaat doen in zijn eigen kleine kringetje, dan moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren, dan uh, moet de industrie vanzelf mee ja. wij hebben als consument zo'n enorme kracht en zo'n enorme machtspositie, alleen we beseffen het niet Wodan, die zegt terecht, Bauxit was toch ook de reden dat de Nederlanders tevreden waren met Suriname toen de Engelsen New York kregen. De ruil, dat stuiversand inderdaad, die was uh, ooit, uh, wat was die, stadhouder van New York, van Nieuw-Amsterdam, van het gebied. In ieder geval, uh, het werd geruild, um, New York, tegen Suriname. Uh, ja, of dat de reden was, Wodan, weet ik niet. Ik weet wel dat er ook heel veel goud in Suriname zit en dat wordt nu ook steeds actiever uh, ge, ge, ja, opgedelft door uh, mensen ik, ik ken zelf iemand die een goudmijn heeft uh, gepacht voor een paar jaar in Suriname, die heeft allemaal uh, graafmachines uit uh, Nederland die kant op gestuurd en uh, die staan nu bezig ja, het uh, kan lucratief zijn het, het, het, het is ergens ook wel avontuurlijk om een mijn uh, uh, leeg te gaan mijnen ja, dat, het is dat, slecht ik, voor de aarde. Ja, het, het lijkt misschien avontuurlijk, maar moreel gezien heb ja, ik ja, daar een, een probleempje mee. De uh, keerzijde. Max schrijft ook iets interessants. Die zegt, fair trade is bullshit. Oplichters. Ja, dat is het ook. Uh, Max ja, en zo. Bepaal, ja, misschien bepaalde dingen wel. Maar het gaat mij ook niet zozeer om, om het fair trade merkje of zo. Maar het gaat mij gewoon om de manier van hoe we daarmee omgaan. Dat we daar een omslag in moeten krijgen. Dus niet zozeer het, het fair trade op zich... Mm -hmm. Daar zit, blijft heel veel aan de strijkstok hangen, dat weet ik ook wel. Maar we, we moeten gewoon als consument en, en ook als producent... uiteindelijk moeten we gewoon bewust gaan worden... dat we zo niet door kunnen gaan, want dan, dan, dan stopt het. Ja, maar het is ook... Kijk, het is een gevolg, want... Uh, kijk, Hollanders zijn zuinig. Uh, Dromen benoemt het even, want uh, die zegt... en de tyfus-kutachtelijke Hollanders... die willen alleen maar aanbiedingen. <laughs> en het moet goedkoper. En daarom... Uh... Het mag goedkopen, maar de realiteit... en dat is wel echt zo. De Nederlander... Ik ken echt Nederlanders die als ze... ik noem wat, 500 stoeptegels kunnen krijgen... bij de ene partij... en bij de andere partij ook 500 stoeptegels... maar daar 2 euro minder betalen... ondanks dat ze er veel verder van om moeten rijden... veel meer tijd aan kwijt zijn... dan gaan ze toch... die 2,30 euro besparen. snap je? Het zijn... ja... dat is typisch Nederlands en... Um, als je daar dan over nadenkt, dan is het een logisch gevolg. En ik, ik, ik denk zelf altijd zo van we hebben bijvoorbeeld uh, ananas. Die halen we ergens vandaan. Die gaan op een schip en die blikken wij hierin. Maar wat nu als we het andersom doen? Of als de landen waar die ananassen vandaan komen, tegen ons zeggen, hey, fuck jullie. Wij verkopen alleen maar ingeblikte ananas. Of we verkopen ananas die niet ingeblikt mag worden. Ja. Dan Nee, maar dan, dan creëer je dus werkgelegenheid in die derde wereldlanden waar die ananas vandaan komt. Ja, maar goed. Dan en ook een dat... eerlijkere verdeling. Wij gaan wat dat... meer betalen voor onze ananas, maar dat betekent dat hier die grote fabrieken minder werk hebben. Ja, dat is, dat is onze idealistische uh, idee, zeg maar. Maar uh, ja, de grote bedrijven moeten daar wel in meegaan. En de enige manier waarop we ze daartoe kunnen dwingen mm -hmm. is om uh, hun producten te boycotten en inderdaad producten te gaan kopen. Die wel op een verantwoorde manier uh, uh, of in elkaar gezet worden of, of, of verhandeld worden of wat ook. Daar zijn wij zelf bij. We zijn zelf verantwoordelijk. We zijn net zo verantwoordelijk als die bedrijven. Ja, ja. ook mensen vergeten dat. Toby zegt van ik wil ook aanbiedingen. Maar voor mij is een biologische banaan een ander product als een Chiquita banaan. En ik moet de biologische hebben. En dan zeg ik Toby, ik, ik mis Sint Maarten op dit moment. Want daar, als ik daar nu zeg maar... Nou, ik noem wat, van huis naar werk zal lopen, hè, kom ik onderweg meerdere bananenbomen tegen. En soms ook van die mini-bananenboompjes, struiken, weet ik veel wat het zijn, en daar hangen van die mini-banaantjes aan. En die pluk ik wel eens en die kun je gewoon lekker eten. Dat is veel fijner dan bananen in de supermarkt kopen. En er is op Sint Maarten een soort onderlinge afspraak dat mensen die dingen gewoon mogen plukken van elkaar. Ja, dat houdt echt, de straat nou. namelijk schoon, want anders donderen die, die dingen vanzelf op de straat. Dan krijg je een smurrie, dan wordt het glad. Dan moet je ja. opruimen, dan krijg je vliegen, insecten, ga ze maar door. Dus dit is een win-win situatie als je, ja. je plukt en op -eet. En dat kunnen we op ja. zoveel plekken doen met fruit. Met appels, met dat... peren, met bessen, met aardbeien, met frambozen, met bramen. Ik bedoel, en dan kun je maar wel zeggen, je ja maar honden pissen over die bramen. Maar wat nou als de gemeente gewoon bakken creëren met bramenstruiken, die zo hoog staan, Je creëert ook gelijk werkgelegenheid een stukje, en het is, het is alleen maar goed. Ja, dat is ja. wel goed. Maar uh, de gemeente die komt ook langs om uh, het spul juist weg te halen, want uh, daar is best wel actief beleid in. Mm -hmm. uh, uh, ja, uh, ja, dat is ter bescherming van de supermarkt, want anders hebben de supermarkten geen werk meer. Uiteindelijk. Mm -hmm. ja, Alles wat ja, er tussen okay. zit. Maar het bevordert heel veel, denk ik. Als je, um, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar, zou het niet ook erbij uh, het is, weer Het is, meer? Het is gewoon uh, wettelijk uh, geregeld dat, dat, dat je dus geen, uh, geen uh, openbare stukken mag uh, uh, gebruiken voor uh, ja, dit soort dingen. Bestemmingsplan en zo. Ja, en alles wat erbij aanhangt en al die onzin dingen. Dus, ja, maar dan, uh, dan kom je weer op het punt belangen. Hè? Dat, uh, dan, dan moet je, bij je ook bij je lokale politiek zijn. Hmm. En uh, we hadden het daar uh, een paar podcasts geleden al over, dat we misschien eens een keer lokale politici moeten gaan interviewen. Dit is nou bij uitstek zo'n onderwerp waar je het over zou kunnen hebben. Van waarom mag dit niet? Waarom mag je niet groenten en fruit uh, bijvoorbeeld uh, gaan telen? Dat mensen dat gewoon kunnen plukken, uh, hè, dat het gewoon allemaal wat vriendelijker wordt. Ja, het zou veel beter zijn. Ja, en dan begin je dus gewoon, je begint bij jezelf, je begint in je eigen kleine gemeente en zo breidt zich dat uit. We, we moeten het zelf doen mensen, De, er is geen Salusa die ons gaat helpen, er is geen God die ons gaat helpen, nee. er is geen overheid die ons oh, gaat helpen. Wij moeten het zelf doen. Wat zei je daar, uh, uh, Veelektron? Oh, ik zei het S-woord hè, oh mijn god. I'm sorry. Wat? I'm sorry. Oh mijn god. Um, we moeten Anton nog even terugbellen. Ja. Zou ik dat eens gaan doen? Ja, dat zou je kunnen doen. En dan uh, ben ik vandaag Karel Kwakman, dan moet ik even weer in mijn rol duiken hè. <laughs> moet je een plaatje hebben of uh, kun je het zo <coughs> nou ja maar ik, nee, ik, ik kan hem gewoon wel uh, bellen hoor ik, dan doen we daarna wel een plaatje uh, contact telefoonnummer, ik heb het al gevonden um, ja moet ik even het nummer intikken mm, ik zal het niet oplezen uh, en ik doe me nu echt voor als een van de gekken hoor dus het wordt echt lachen <laughs> Toevoegen aan vergadergesprek. Dan kunnen jullie ook meeluisteren. Hij gaat over. Rempon. Dag. Um, spreek ik met de uh, Anton Teube. Ja, dat spreekt er mij. Ja. U spreekt met de uh, Karel Kwakman. Ik heb u gisteren ook al even proberen te bellen. Um, ja, hoe gaat het met u? Uh, ja, wel goed. Ik, ik heb u namelijk ooit een keer ontmoet in Soest. Dat was... Uh, dat ja, maar was u bij een Niburu bijeenkomst? Ja, daar die, denk ik die oprichter van. Dus dat, uh... Ja, ja, ja er, zijn, er zijn nogal wat dingen uh, aan de hand hè, rondom Niburu. Want ik, ik kan me nog de ja. tijden herinneren ja, dat, dat ik... ik ja. Dat ik nou, daar vroeger gewoon een forum gewoon voor was. Lezen op ambtonpe.nl. Ja. Oh, oké, okay, dat, dat ligt heel gevoelig voor u begrijp ik. Uh, nou ja, dan ga ik niet voor de telefoon. Het staat allemaal uh, op ambtonpersen.nl, wat er is gebeurd. Dus... Ja, oké, okay, nou ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik belde ook eigenlijk voor de Schumann uh, resonantiecursus. Daar ben ik namelijk in geïnteresseerd. Ja. En ik vroeg me af of u daar wat meer over kon vertellen. Wat het precies inhoudt. Uh, nou ja, de human resonantie, dat is een wetenschappelijke term die wij hebben onderzocht. Er zijn ook wetenschappers, uh, uh, zeg maar, betrokken bij dit onderzoek geweest. Ja, dat wij. Welke uh, wetenschappers nou ja, waren wetenschappers dat? Van... Nou, Saskia, als je het opzoekt op, uh, op, op Google, of op Google, human resonantie intoest, dan kom je al wel uit bij een Saskia Bosman. Die komt mm -hmm. uit bij artikelen. Uh, van de nexus, dus er zijn genoeg wetenschappelijke artikelen, alleen men mag de wetenschappers mogen deze term niet meer gebruiken. Oké. Okay. Het feit is, wij hebben, wij hebben geleerd om dat te integreren in ons lichaam, waardoor we uh, ja, natuurlijk uh, uh, eigenlijk uh, constant... Met wij uh, bedoelt u, uh, u en, en de juist, groep wetenschappers? Juist één. Wat zegt u? Met u zegt van wij hebben uh, dus u en de wetenschappers. We veel na. Nee, oké, okay, nee, maar ondertussen nou, uh, zei van wij, dus ik dacht van of, of misschien dat u in, in koninklijk meervoud bedoelde of dat zo. Zijn, dat zijn natuurlijk duizenden mensen die de afgelopen acht jaar deze techniek onder controle hebben gekregen. Mm -hmm. Daardoor geen medicijnen meer hoeven te nemen, uh, etiketten die eraf vallen, uh, ze krijgen overzicht. Z zijn er ook mensen die zelf... hun ervaringen daarover delen als een soort referentie? Ja, die zijn er gewoon. Heel erg veel. Want ik heb wat lopen zoeken en daar kon ik niks over vinden, daarom belde ik ook. Nee, dat, dat wordt ook ongelooflijk veel verwijderd, want als iedereen natuurlijk weet hoe dit werkt, dan is dat het, dat, dat is het einde van de farmaceutische wereld. En u denkt dat de farmaceutische wereld dat verwijdert? Ja, moet luister, luisteren, ik zit hier al tien jaar in, dus ik weet dat het hoe werkt. Maar wat is, wat is, jij wil naar die cursus toe gaan, of niet? Of ja, wel... ik ben geïnteresseerd in die cursus. Ik, ik, ik, ik zou okay. heel graag mee... en omdat ik dus op internet vrij weinig kon vinden, en er staat een telefoonnummer, dacht ik van, laat ik maar eens bellen. Ja, maar dat leg ik uiteraard ook tijdens de cursus uit, hoe het werkt. En, uh, hoe dat maar dan, dan heb ik de cursus dus dat... al genomen. Uh, nou ja, dat en ik hoef niet te van tevoren namen. helemaal te weten wat het inhoudt, want dan zou u me de cursus al... Nee. Uh, maar ik, ik wil graag even weten uh, ja, of er uh, mensen zijn die ik als referentie uh, kan gebruiken om te vragen die de cursus gedaan hebben, nou, die me wat uh, nou ja, mee kunnen ja, vertellen. Hoofd, dat, is een, dat is een huisarts, die heeft er zelf een boek over geschreven, Richard Hoofd, uh, als arts uh, die dat Hoe gebruikt. zou u Richard Hoogs? Hoogs. Uh, Hoofds, Hoofd. oh oké. Okay. Ah, ja, en hij heeft de cursus door mij vijf jaar geleden gedaan. Hij is huisarts. Hij oh, want ik begreep over... dat u het ontdekt had. Wat zegt u? Ik begreep gisteren, van degene die ik gisteren sprak, dat u de ontdekker was van de Schumann-resonantiecursus. Wij zijn de enige ter wereld die hem inderdaad geeft. Dat is ook de reden dat we over de hele wereld inderdaad mensen hebben gehad om deze cursus te volgen. Maar als u over de hele wereld mensen heeft gehad die die cursus hebben gevolgd, dan heeft u vast wel een paar referenties voor me die ik zou kunnen benaderen om te vragen ja, hoe het ja, voor hen was. Ja, dat heb ik, ja, weet je, dat heb ik zo niet, want uh, zoals u weet is onze website gehackt. Uh, ja, dat was ook ik heel raar. Ik, ik kreeg een mailtje je terug van een mevrouw Wasbouwer, maar ik had ja, gemaild naar u. Dat zijn, dat zijn mensen die geen onderzoek hebben gedaan. Dat zijn in feite de, de, de, de mensen die de boel hebben overgenomen. En die met leugens kwamen en al dat soort zaken. Ah. Ja. Oké. Okay. Dus, ja, want Ik kan me herinneren dat vereniging. u ook op de lijst stond van, van de echte Illuminati. En ook daarover heb ik heel veel gelezen. En <laughs> dat vond ik heel interessant. Ik, ik, ja, ik stond op de lijst van de Illuminati. Van de nou, echte Bob, ja, Illuminatie. Uiteraard. Zijn. Ja, ik weet niet in welk geval. ook niet zo veel uit. Maar de Illuminatie bezoeken natuurlijk al. Vanaf het, moment, het eerste moment dat wij achter bepaalde geheimen van hen kwamen... zijn ze natuurlijk ons gaan volgen. Dat is duidelijk. Ja, want die geheimen zijn nu verteld door uh, Salusa, toch? Ik weet niet waar je al deze informatie weghaalt. Dit is ons ding. Oh, oh, en dat heb ik allemaal gelezen hoor, op internet. Ja, ja. maar dat is niet uit mijn mond... Oh, want ik, ik zie ook wel heel veel dingen, zeg maar, uit het verleden nee, nou, die ik dan las op Nibiru, die u, u wel geschreven, geschreven heeft. Die gewoon door mensen worden geschreven, die hun duim zuigen en die daardoor mensen in discussie brengen. Maar die zetten uw naam er dan onder? Ja, dat... Uh, maar dat dit zijn artikelen van uh, vijf, zes jaar geleden, van Nibiru. En toen was Nibiru dus eigenlijk al gehackt? Uh, eigenlijk uh, zes, ja. Eigenlijk op dat moment, toen zaten er al wel storende torens, dus ja. Storende factoren oké, okay, dat waren mensen die de boel verstierden. Uh, kijk, wij worden ja ik, ik kan, het is nu avond. Ik, ik kan dat nu niet allemaal aan gaan uitleggen. Ik, nee, dus ik wil u ook best wel een keer overdag terugbellen hoor als u dat beter schikt. Nee, hoor, dat kan, nee, dat, dat kan niet. Da, want ik heb daar geen tijd voor. Dus daar geef ik de presentaties voor uh, en dan kun je dat soort dingen gewoon horen. Want ja, dat, dat is voor ons gewoon niet te doen. Ja. Nou, dus dan, okay. hè, want als ik een presentatie geef, dan vraag ik altijd aan het einde, zijn er nog vragen? En meestal zijn er geen vragen, want dan zijn de vragen namelijk beantwoord. Als ik gewoon een presentatie doe, dan kom ik op al die vragen die jij hebt, kom ik gewoon op terug. Ja, ja, maar ik zie dat, kijk, als ik een auto koop, dan wil ik ook eerst een proefritje maken. Of dan wil ik, ga ik de brochure eerst lezen, zodat ik me in kan lezen in de materie. Snapt u? Ja, dat kan me voorstellen. Maar die zijn natuurlijk volop. Je hoeft alleen maar de term in te toetsen. Je kunt gaan, ja, maar dan uh, krijg je dus allemaal best wel wij, uh, vage wij artikelen. Waar hebben gedaan en waar duizenden mensen mee werken, dat is gewoon die techniek. Maar, maar die in duizenden mensen, die, die, die kan ik niet, zeg maar, daarvan kan ik de echtheid niet vaststellen. Want ik, ik vind heel veel rare verhalen nou, erover. Nou ja, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet dan ik je het gewoon niet doen. Zeggen, weet je, je, je, je gevoel zegt van het is oké okay of het is niet oké. Okay. maar. Ik kan niet met jou een heel gesprek gaan houden en het hier gaan uitleggen. Dat heeft geen zin. Ik nee, ja, ik snap het. Tijd is geld. Aan. Ik snap het. Ik snap het. U bent ook een drukke man. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Nou, uh, En wat beste men meneer allemaal Teube... van mij schrijft, ik bedoel, wat uit mijn eigen mond komt, dat zijn mijn woorden. En al die andere dingen die verder geschreven worden, ja, daar trek ik me verder niet zoveel van aan. Nee, nee. Uh, laat de mensen maar schrijven. En natuurlijk is er genoeg referentiekaber, maar onderwerpen... Dit soort onderwerpen, die mag het grote publiek niet weten. Weet je, dat, dat is de reden. En als iedereen dat zou weten en die techniek onder de knie zou krijgen, ja, dan hebben we een andere wereld. Dus, dus het verhaal dat eigenlijk, want ik heb ook gelezen dat de echte Illuminati u op een soort zwarte lijst gezet zou hebben. Dat is ja, een ja, Nederlandse club mensen, dat zijn de ja, Nederlandse verlichten dat. van de Illuminati en die zouden u zeg maar zwart maken. Ja, dat, ik weet niet. Ze, ze doen hun best, maar het, het kan me niks schelen. Ik bedoel, zij, ik weet iets wat zij niet weten en zij weten waarschijnlijk iets wat ik niet weet, maar wat ik weet, ik denk dat ik daar meer aan heb dan wat zij weten. Mm -hmm. Dus ze zijn ja. welkom hier, ik kan alles uitleggen. Maar ja, zo, zo weet gelukkig iedereen wel iets wat een ander niet kan weten. Gelukkig wel, en met elkaar ja. weet je het allemaal eigenlijk heel goed. Er is niemand die alles kan weten, maar met elkaar weet je gewoon heel veel. Ja, en dus nou ja. kijk gewoon even na en uh, ja, we geven zaterdag iets op een eendaagse cursus. Ja, nee, nee, is... nee, dat had ik inderdaad ja, al gelezen, ja. maar da daarom belde ik juist omdat ik dus graag wat meer wilde weten. Want ik, ik heb ook een lezing uh, bijgewoond van uh, Bafomet en die vertelde uh, ook een aantal ja, dingen van de grote Bafomet. Die kent u niet? Oh, jawel, dit heb ook wel Dat was het grote ja, witte ja. beeld. We waren daar met een hele grote groep mensen bij de bijeenkomst van de echte Illuminatie. En uh, daar werd ook over zou uw een, techniek gesproken. Ik zou daar geen energie in stoppen als ik jou wacht. Nee? Oké. Okay. Nee. Nou, u... daar, daar kom je niet veel verder mee. Oké. Okay. Um, nou goed. Uh, uh, uh, uh, meneer Teuben, ik wil u uh, danken voor uw kostbare tijd. En. Uh... Wellicht zien we elkaar eens in de toekomst. Ik wens u een fijne voortzetting ja, van de weet, avond. Dat lijkt, me, dat lijkt me heel interessant om u eens even een keer te recht tegenover elkaar of in een groep. Om eens met elkaar te praten. Dat lijkt me geweldig. En dat doe ik regelmatig voor samen. Dus kom maar gewoon ja, een keer. Ja, ja. Die nou, mogelijkheden die zijn volop. Wellicht, ja? ik, hou, uh, ik hou van gesprekken die face-to-face -face zijn. Ja. Daar hou ik van. Ik hou ervan om mensen recht in de ogen te kijken. Mm -hmm. Ja. Um. Ik wens u een fijne voortzetting van de avond, meneer Teube. Oké. Okay, Dag. Oké. Okay. Mijn god! Wat ik, die kerel blijft maar klappen. <laughs> ja. Ah, wat heeft die mannen energie? Ja, en toch. Ik, ik, het klinkt misschien heel raar, maar bij mij komt hij heel goed over op dit moment. Ja. He? Nee, nee, nee. Ik bedoel, het was ook gewoon nog. Ik wilde het gesprek gewoon even. Uh, Afronden, want gisteren hebben ze eigenlijk al weggegeven dat er een gedonder in de keten is en dat de boel gestolen is. Um, maar ja, dat, dat kun je bij Kraven allemaal teruglezen, dat klopt wel. Maar, maar toch denk... merkte ik bij, bij Anton wel, en dat vind ik echt vervelend, deze man wil alleen maar verkopen. Hij wil mij op zijn bijeenkomst krijgen, dat kost me 55 euro. En dan pas mag ik weten waarover het gaat. En ik confronteerde hem met het feit dat er verder geen tastbare mensen zijn die wat vertellen over zijn cursus. En hij kwam niet verder met... Hij kwam niet, voor mij niet met goede argumenten aan... waardoor ik nu denk van nou... Weet je, die chakra cursus... Ik, mensen, ik leer het jullie allemaal kosteloos. Ik ga een keer een speciale podcast wijden aan... hoe je chakras open kan zetten. Dan ga ik zoek uitnodigen. Snap okay, je? Ja, dat lijkt, dat lijkt mij een mooi idee. Maar ik, ik, had een, ik had een vraag. Die heb ik in de shout gezet. Maar die heb je niet gezien. Oh ja, sorry. De, ja. Wat was uh, de vraag? Dan bel ik hem uh, nog uh, even terug. Nou, ik, <laughs> Nou ja, je hoeft hem niet terug te bellen, maar um, ik weet zelf dat de Schumann-resonantie van de aarde, die ligt op 7,83 hertz. Mm -hmm. uh, vrij lage frequentie. Um, het zou zo zijn, volgens de verhalen, dat die frequentie aan het omhoog gaan is. En dat daarmee ons eigen trillingsgetal, onze eigen resonantie ook omhoog gaat. Waarmee wij bewuster worden. En dat was een vraag die ik hem eigenlijk wel had willen stellen. En ik mm -hmm. denk dat je daar uh, best wel uh, antwoord op had kunnen hebben. Ja, nou weet je wat het is? Bleed zegt het ook. Je moet niet zo zeuren als je nog niet betaald hebt, zei hij eigenlijk tussen de woorden door. Ja, ja, dat, dat, dat is dan ook weer iets wat er bij hem in zit. Ja, wel en dat jammer. zit er al tien jaar bij deze man in. Zolang hij met die buren bezig is, is dat geld verdienen voor hem een belangrijke factor. En dat vind ik jammer. Ja, dat, dat, ja dat, dat, dat is jammer. Ja, Want hij ja, ja. doet alsof hij een geheim heeft, maar feitelijk alle informatie die hij verkondigt in het Nederlands is afgeleid van een Engelse website en hij vertaalt het alleen. Ja, dat, dat, dat klopt. En die, dat hele Schumann-verhaal, uh, die, die Schumann-resonantie, die cursus, zeg maar, uh, ook dat kun je terugvinden. Dat is allemaal niet zo moeilijk. En ik weet ook dat in mijn vakgebied, de audio, de muziek, uh, wordt ook gebruik gemaakt van Schumann-resonantie. Je kunt kastjes kopen. Die, ja. uh, daar zit een, een generatortje in met een, uh, met een spoeltje mm -hmm. en die genereren een uh, elektrisch veld, elektromagnetisch veld, uh, op die frequentie. En uh, dat uh, zou moeten leiden tot meer welbevinden en het zou ook moeten leiden tot een betere klank van je geluidsapparatuur. Mm -hmm. uh, ik heb dat zelf nooit geprobeerd, maar de theorie is mij, is mij wel bekend en vanuit het uh, Tesla verhaal uh, uh, ken ik dat ook. En het zou mij niet verbazen dat dat zo is. Hm. Het, is, het is beslist niet allemaal onzin. Alleen nee, ja, als je daar op, op rare manier geld mee wil verdienen, ja, dat is natuurlijk niet. Uh, de Deze man denk ik. doet alsof hij Hans Kassan is. Of Hans Klok. En een, een, een magische show op gaat voeren. En dat hij een geheim kent wat niemand anders kent. En dat is gewoon ja. feitelijk niet waar. Ja, ja da en dat is het jammeren van, van, van dit En Dat maakt hem in mijn dan. ogen gewoon een kwakzalver met een Q. <laughs> ja. Ja, het is, maar ja. dat is mijn mening. Het hoeft niet iedereen zijn mening te zijn. Zo is het niet nee, bedoeld. Ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik ben het deels met je eens. Uh, maar ik vind het niet allemaal onzin wat er, wat er geroepen wordt daarover. Nee, nee, nee, maar ik bedoel met het Salusa verhaal begon hij zich op een gegeven moment... Um, in mijn ogen een beetje... Toen, hij is toen op een gegeven moment echt doorgedraaid in wat hij zei. En daar wilde ik hem nu mee confronteren. Maar ja, nee, zes jaar geleden was uh, Niburu al geïnfiltreerd. Nou, dat klopt toch ook. <laughs> nee, want zo lang bestaat QOVF nog niet. Ik, ik herinner me dat een zekere bafel met... Uh... Ik heb het forum uh, neergehaald, dat klopt. En dat was uit protest omdat ik een, een ik heb een band gehad. Toen heb ik de boel platgelegd door middel van een DDoS. Een backup gedraaid van het hele forum. En daarnaast weer on, uh, online gekomen. Maar dat is hun eigen fout, dat ze dat fout gedaan hebben. Okay. Maar wat ik nu zeg is geen nieuws hoor, want dat, dat heb ik toen, toen het gebeurde in augustus van 2010, was het? Ja, uh, Ja, vlak voordat QFF werd opgericht. Ja, ja. Toen heb ik dat allemaal gezegd dat ik dat zou gaan doen op het moment toen ik die, die ban kreeg. En uh, toen ben ik met een ander account teruggekomen en toen heb ik gezegd dan moet je al mijn posts binnen nu een 48 uur offline halen, zoiets. Hebben ze niet gedaan. Nou, toen heb ik het zelf gedaan. Oké. Okay. Want ik, ik vond, als je mij dan niet verder laat posten, maar wel gebruik maakt van mijn uh, intellectuele eigendom, wat uit mijn hoofd is gekomen en daar geld mee verdient, dan vind ik dat niet netjes. Nee, dat is, uh, dat is waar. Dat en is en waar. toen heb ik de aanval geopend en uh, ik wil niet, het is niet om mezelf op de borst te kloppen of QVF op de borst te kloppen, maar QVF was de eerste partij die feitelijk ontsproten is uit uh, Niburu. Kunnen dat we heel klopt. lang over lullen? Dat is gewoon echt zo. Ja, en Melona, hè? Die, uh, ja, maar, komt vandaan. ja, dat klopt. Maar dat, dat ging wel een andere kant op. Dat, was meer om, dat ging niet omdat ze het niet eens waren met uh, Niburu. Zij wilden gewoon meer een ander platform worden. Dat okay. weet ik nog. Want ik heb wel eens met Niek heb ik wel eens, uh, gesproken. Hij heeft ook wel eens met Anton Teube gesproken. Maar Anton stond dan niet open voor zijn ideeën. En toen is hij zelf maar wat begonnen. Samen met... Uh, Klatu. Klatu, ja, ja. ja. En dit, zeg maar, QFF was iets later. Nou, Oké, okay. maar goed, QFF ontsproot. Daarna is Nibiru doodgebloed. Dat is waar. Ja. En heeft het 7, 8, 9 keer een nieuwe. Uh, maar het is nooit meer dat geworden wat het, wat het was. En ik ben van mening dat QFF een goede uh, plaatsvervanger geworden is voor dat wat Nibiru ooit was. Vooral het huidige QFF, het forum zoals het nu is. Ja, nou, ik vind QFF nog een stuk verder gaan, een stuk dieper en, uh, dan Nubo dan, dan, uh, ooit geweest is. En dat, uh, dat vind ik een goed ding. Ja. Ja, nou ja, maar Malona was inderdaad eerder, Toby zegt het wel goed, maar dat was om een iets andere reden. QFF is echt ontstaan uit uh, geruzie en bands en gedonder. En daarna ontstonden uh, Uru Bin en al die andere reïncarnaties van uh, Nibiru. Uh, maar ja, op, ik voel me gewoon het meest thuis op QFF. Laat ik het daarop houden. Ja, nou ja, dat, uh, dat gevoel deel ik met je. En uh, ik denk dat we dat allemaal hebben. Uh, ik zie dat mensen zeuren om, uh, om onze bumper. We gaan uh, naar het volgende onderwerp. Bumper. De DROPA's en de DROPA's schijven. En dat is echt een onderwerp. Dat is echt een topic. Gaat er al een belletje rinkelen, Tokso? Ja, ja, ja, zeker hoor. Ik, ik plaats voor uh, de mensen die willen weten wat het <tie> is, even een linkje in de <tie> shoutbox. Kun je daar eens een beetje meer over vertellen, Tokso? Even kijken, moet ik even een onderwerp erbij houden? Oké. Okay. Linkje staat in de schreeuwdoos. Nou, dat gaat over het uh, ja, mysterie van de dropa-stenen en uh, de dropa mm -hmm. Er zijn ooit uh, onderzoekers. Die hebben ooit in uh, het hooggebergte van uh, Bahiyan Karaula, dus op de grens van China en Tibet. Mm -hmm. En dat gebergte daar, dat was een uh, archeologische expeditie. Mm -hmm. dat was onder de leiding van een uh, Chinese professor mm -hmm. en daar hebben ze ja, skeletten en overblijfselen gevonden ja van ja. Een wel ja, een afwijkend uh, menselijk ras uh, zeg maar oké okay. ook vrij klein met een lengte 1,30. meter 30. wow dat is echt klein en toen gingen ze ja dat is wel opmerkelijk Nou, dan gingen ze verder zoeken mm -hmm. En uh, ze ontdekten nog interessante godschilderingen. Mm -hmm. En uh, nou, toen kwam er de grootste ontdekking. Ja. Het was ergens in een, in een grot. Uh, vonden ze een uh, grote ronde steen. Wacht, wacht even. Ja. <laughs> een grote, grote ronde steen. Ronde een steen. soort schijf. Ja. En uh, die had de vorm van een, uh, een grammofoonplaat. Oké. Okay. En in het midden zat een gat. En van daaruit... ...liep een uh, spiraal van mijn groep. Ja. Uh, midden van de... ...naar het midden van de rand. Oké. Okay. Ik, ik zie... ...ja, die afbeeldingen in het topic... ...die doen het niet, zie ik. Nee, nee dat is jammer. Volgens mij heeft... Uh, ...hoe heet eh uh, ...Mac heeft het nieuw geplaatst... ...maar die kan ik hier ook niet zien. Nou, ik, ik heb hier een uh, linkje... ...naar een, uh, een pagina... In, ...op een Engelstalige website... <coughs> Pardon. Staat in um, de pseudo's daar staan de foto's wel: message to eagle.com. Um, they came from a distant place in our galaxy. Their spaceship crashed on Earth. Dat is het verhaal over de mysterious Dropa Stone. Er staan meerdere foto's op. Ja, dan ook nog een uh, foto van een, uh, ja, uh, twee Dropa mensen. Ja, ik zie het inderdaad. De Dropas Ruling Couple 1947. Hipa La, 4 feet tall. En Fies La, 3 feet 4 inches tall. Dat zijn, ja, Dat zijn echt klein. Ze 1,30 meter, 1,25 meter 25 of zo. Ja, ja klopt ja. Uh, nou, wat verder wel te lezen is, is dat uh, op een gegeven moment. Wel uh, doen wetenschappers later, mm -hmm. in de jaren negentig, volgens mij. Ja. Want ze is het weer opnieuw onderzoeken. En uh, maar het schijnt dus dat het uh, allemaal uh, is vernietigd. Oké, okay. ik, ik zie trouwens ja, wat... net, als je naar de link gaat en dan terug naar het topic, dan doen de plaatjes het weer in het topic. <laughs> dat is heel grappig. <laughs> Oké, okay, uh, bij mij niet, maar hier zit het natuurlijk. Uh, Flink. Ja, jij zit op het eiland. Jij zit met een, uh, een proxy. Die moet geüpdate oh, ja. worden. Dat doen ze elke 30 minuten of zo. Oké. Okay. Zo zit Maarten net zo. Ja. Ik, ik zie hier nu ook staan. Uh, the yellow skin with thin bodies and unusually large heads. So, dat dus wel bijzonder grote hoofden in verhouding tot een lichaam. Ja. ja, sommigen dachten ook van, uh, ja, het zijn gewoon uh, buitenaardse wezens. Een soort ja. aliens of zo. Ja, ze hebben ook die mysterieuze steen. En, en, niet alleen die schijf, maar ook een soort... Het staat in een soort... Het lijkt wel een obelisk of zo. Heel klein, mm -hmm. waar die schijf zeg maar in... Ja, rechtop in staat, als het ware. Ja. Um, ik, ik vind het wel een idee dat we even een korte muzikale break gaan houden. Ik pak even wat te drinken hier ook. Um, zal ik maar gewoon wat aanzetten? Ja, doe maar. Even kijken. Uh, ja, ik heb al wat staan. Um, we gaan luisteren naar... Ja, een stukje Metallica voor de rockers. We gaan luisteren naar Whiskey in the Jar. Whisky in the jar. Whiskey in the, jar. Yeah. No, whiskey in the jar. In the jar. I had too many whiskey, man. Too much. One many too much. One much too many. Um, bafo hier terug bij de 27e podcast, uh, alweer, van de QFF podcast series. Aan de andere kant zitten Black Blackbox en Free Electron. Jawel. Welkom. Ja. Yeah, we zijn er allemaal nog. We hadden het net even nergens over. Volgens Toby uh, is onze podcast als een show about nothing. Als Seinfeld dus. Dus dat is een uh, enorm compliment. Dankjewel Toby. <lacht> het is een grote compliment, kan je me niet geven. <coughs> Goed, terug even naar dat uh, volkje. Um, wat ik wel interessant daaraan vind... dat was dat ik zag dat er in 19, <coughs> 1962 een Chinese wetenschapper was... dokter Tsum Um Nui... Uh, die slaagde erin om de code te breken. Want ze hadden ook een, een, met microscopisch kleine tekens in een soort taal uh, inscripties, zeg maar, in die stenen. En, en dat wilden ze uitzoeken. En die man heeft het dus weten te, te kraken. En dokter Tsum Um Nui zette zijn onderzoek voort. en kreeg tenslotte toch toestemming om zijn werk te publiceren. Het verscheen onder de. Titel het gegraveerde schrift aangaande ruimteschepen die zoals beschreven op schijven 12.000 jaar geleden op de aarde landen Dat was dus de, de boodschap die in die schijven verwerkt zat. Oké. Okay. Dat is wel, vond ik wel een ja. interessant stukje. Dat wou ik er toch even uithalen. Dat maakt die dropa's mogelijk toch, ja, ik bedoel, ik vind dat ook nog steeds met hunebellen. Wie hebben die dingen gebouwd? Ik, ik, ik blijf van mij, uh, ze zijn veel ouder dan wordt gedacht. en ze met heel veel dingen. Uh, uh, ja. Was het niet 6000 jaar wat er gezegd wordt? Nou, dat er wordt gezegd dat, 4800 dat, jaar of zo van die dingen. Ja, en, de, en dat trechterbekervolk, ja, dat geloof ik ook niet zo eigenlijk. Ik denk dat ze veel ouder zijn. Dat ik. zou heel goed kunnen. Het zijn een soort bakens. Uh, wat bijvoorbeeld... Uh, onze Kielfeffer Inuksuk, de Shaman... zijn naam betekent letterlijk ook baken. Uh, in Eskimo-land... zeg ik dan altijd voor de grap... Uh, da daar heb je dus ook gewoon echt... Uh, stenen Stenenstapels die uh, de weg wijzen. In, in de sneeuw. <kijnt> en uh, dat kan op... op, ja, op zo'n locatie natuurlijk enorm handig zijn. Maar probeer je voor te stellen hoe Drenthe... er uh, 10.000 jaar geleden... uitzag bijvoorbeeld... En, Vergelijkbaar aan het einde van de ijstijd en zo? Mm, of of ja, is dat een hele gekke gedachtegang voor mij? Nee, maar was die ijstijd 6000 jaar geleden? 10. Ja, ik wou al maar, zeggen. Dat is, dat is langer geleden inderdaad. Ja, maar ik denk dat de hunebedden echt zo oud zijn. Ik denk dat ze 10.000 jaar oud zijn. Want uh, die Kano van Pesse, die boot. Uh, moet ik even snel zoeken hoe oud die is. De Kano van Pesse. Daar is een Q of F, uh, artikel over. Die dus... toch voor het museum uh, staat? Ja, ja klopt. Er staat hier die dateert tussen 8200 en 7600 voor Christus. En dat is de okay. oudste boot ter wereld. Ja, dat zijn heel andere getallen. Hè? En Pessen, dat ligt ook nou ja, midden tussen de Hunebedden. En er gaat hier een uh, black chopper over mijn huis. Ai, ai. Ja, ik, en ik ben geskypt door een 079 nummer, dat is echt geen gein, die stond in mijn lijst. Nee, dat klopt, dat komt automatisch in jouw lijst te staan uh, door het gesprek wat we gisteren gevoerd hebben, dat is het oh. nummer van de AIVD. Straks ja, staat, staat ook het nummer van Anton Teube in je lijst, of je het nou wil of niet. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nee dan is het goed. Maak je geen zorgen, uh, staat Herfliek nog buiten bij jou? Uh, zou ik straks even moeten kijken. Ik denk dat hij het een beetje koud heeft gekregen. Want het begint hier een beetje te, te mizeren. En uh, dat is geen mooi weer voor die mannen. Als het maar geen uh, soep natie is. Want dan is het morgen. No soep for you. Ik zeg, we doen de bumper. Bedankt nog, Mac, voor deze genieuze uitvinding van jou. All the way. Ja, en het volgende onderwerp is leven via het hart. Intuïtie, leven via het hart. Dat is een topic waarin No More gisteren een Engelstalig filmpje plaatste. En dat filmpje heet Message to the Lovers. En ik wilde daar even een klein stukje van laten horen als jullie dat goed vinden. Graag. Ja. Luister and yeah, yeah. huiver. Greetings, greetings, greetings. You're now tuned in to 13signsastrology.com and on this particular episode I want to speak on love and hate. And I want to talk about the energy associated with love and the energy associated with hate. I'm bringing this up for a reason. I'm not being judgmental here, but I am around a lot of so-called conscious people. A lot of people that are aware and enlightened, and a lot of people that are woke up, the people that I'm around, the people that I see on a day-to-day -day basis. Especially being down here in Atlantis. Especially being down here, you have a lot of people that are conscious, and they're they definitely are awakened. I have However, However in Atlantis. Interesting. the character of conscious people, I've noticed a few things. And this goes for men and women. I've noticed that conscious people, this is the difference like between a, a Christian and a conscious person. And I'm not knocking conscious people again, because I'm conscious. But the reason why I believe Christianity is still to this day more successful, then the conscious movement is because of love and it's because of the understanding of what love truly is. Conscious people a lot of times are filled with hate. I'm just keeping it real. Conscious people, women and men, a lot of times they get into this thing because somebody made them upset. Somebody made them bitter. So now they want to go learn how to put a spell on somebody. En, en into dat this vond ik dus het leuke stukje. Ik zet hem hier nu ook even op stop. De mensen die het verder willen kijken moeten even kijken in het topic uh, intuïtie leven via het hart. En dan de post van No More van donderdag 29 mei 2014 om uh, 1 uur 42 vannacht in de ochtend uh, postte hij dit filmpje. Um, ik vind de vergelijking die deze man trekt in de eerste twee minuten, dus de, hij zegt van de conscious movement, dus de, de, de, de, de, de movement van mensen die qua bewustwording zich bewust zijn van wat er allemaal gebeurt momenteel. En de mensen die christelijk zijn, dus de christelijke indoctrine, zal het maar even ophouden, dat hij denkt dat Christianity, dus het christelijke leven, succesvoller is vanwege liefde. En dat, dat vond ik een merkwaardig iets, dat hij, want we hadden het zo straks al even over die kruistochten en dan de, de, de, de mensen die onder de valse vlag eigenlijk min of meer dingen deden, of onder de vlag van het christendom dingen deden, die dus eigenlijk niet door de beugel konden. Um, Daarom vind ik dit zo opmerkelijk. Want, natuurlijk klopt dat verhaal van liefde, maar er zit ook veel haat bij christenen. Ook nu, vandaag de dag nog. Kijk naar nou de haat tegen homo's, um, om maar wat te noemen. Ja, als ik daar even iets over mag zeggen. Mm -hmm. Tuurlijk. Um, ik begreep niet helemaal exact uh, wat hij allemaal zegt. Wat mij, wat mij opviel, uh, de intentie die op mij overkomt, is dat hij uh, toch een oordeel veld. Mm -hmm. En dat vind ik al sowieso wel vreemd voor een, een bewust mens, laat ik maar zeggen. Mm -hmm. um, dan vervolgens uh, wat jij nu net inderdaad aanhaalt, uh, um, uh, christelijke mensen zeg maar uh, uh, die vanuit liefde leven, ja, dat is helemaal geen voorwaarde natuurlijk. Ik ben niet christelijk en ik probeer ook vanuit liefde te leven. Ja. En um, um, een van de mensen die uh, daarover veel geschreven heeft ook op het heeft, dat is uh, dolle eland. Ja, die heel veel. Had, uh, heel veel mooie topics over, uh, over gemaakt. En um, daar kun je uh, ook heel veel in terugvinden. Um, en om, om het, op het onderwerp uh, terug te komen, leven vanuit het hart, leven vanuit, vanuit liefde inderdaad. Uh, uh, ja, nou ja, Zoals jullie weten heb ik nogal wat meegemaakt uh, op medisch gebied en dat heeft mij veranderd. En uh, um, uh, Ik denk dat dat, dat dat een vrij essentieel verhaal is. Mm -hmm. Dat je, uh, ik heb dat wel eens geschreven, uh, uh, liefde, intentie en respect uh, hebt, uh, niet alleen voor je medemensen, maar ook voor, voor dieren en voor, uh, voor de aarde en voor, ook voor spullen zelfs. Mm -hmm. Als je die met respect behandelt, ik heb het gemerkt, ze gaan langer mee, ze gaan niet stuk. Um, ja, Eigenlijk is het een heel simpel verhaal. Dat is, het is wat Jezus natuurlijk ook al, al verkondigde en, en, en tientallen andere profeten ook deden. Um, uh, ja, het is een les die wij mensen nog altijd moeten leren. Bob Marley niet anders, hè? Bob Marley niet anders en zo zijn er nog veel meer, jongen. Uh, het is gewoon een basis, uh, basisgegeven. Mm -hmm. En uh, ja, nogmaals, uh, dat heeft volgens mij niks met, met, met, met uh, christendom of welke godsdienst dan ook te maken. Maar dat komt uit jezelf. Het zit allemaal in jezelf. Daarom vond ik het ook zo opmerkelijk dat deze gast... Dat vaststelde. Ja, ja, ja, ja, het was niet zozeer. Tenminste, dat is mijn optiek. Hè. In mijn optiek was het niet zozeer een, een, een oordeel wat hij velde, meer een bevinding die hij vaststelde. Ja, ja dat, vanuit ja, zijn okay, perspectief ja. gezien, zeg maar. Vanuit zijn perspectief gezien, inderdaad. En, en, uh, ik, ja, kom, ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid en iedereen heeft zijn eigen ervaringen. En van daaruit praat hij. En dat is, dat is logisch. Hij denkt dit, uh, ik denk er iets anders over. Jij misschien ook weer iets anders. He, dat is goed, uh, als de intentie maar goed is. Mm -hmm. Ja, want dat, dat snapte ik ook nooit. Bijvoorbeeld, ze beginnen nu over vikingen in, in, in, in de Streudo, dat is wel grappig. Uh, daar Viking <coughs> en uh, Wodan. Die hebben het uh, met elkaar over vikingen. En um, de vikingen, en dat is wel iets wat mij uh, enigszins is een blazoen op mijn uh, familie uh, naam. Uh, de Grote, een van mijn uh, voorvaderen, dat was een, een koning van. Noorwegen, Zweden, Denemarken en Engeland. En hij was ook geloof ik nog graaf van schleswig Holstein ofzo. Of in ieder geval iets in Duitsland. Ik weet het niet precies. Uh, dat is de man en ook al zijn een van zijn uh, ouders en grootouders geloof ik ook al, die uh, openlijk um, als viking koningen um, nou ja um, chanste met uh, het Christendom En een van mijn uh, voorouders, ook een Vikingkoning, dat was de eerste koning van Denemarken. En ook de eerste Vikingkoning die zich uh, bekeerde tot het christendom. Oké. Okay. En daarmee heeft hij in mijn ogen um, ja, een foute beslissing gemaakt. Want daarmee is de, um, zeg maar, de cultuur van mijn voorouders ouders uh, verloren gegaan. De vikingcultuur is daardoor eigenlijk ten onder gegaan. Terwijl de vikingen een heel machtig volkje waren. Uh, veel mensen weten bijvoorbeeld niet. Rusland, Roesland, Roes komt van roeien. Uh, dat, dat komt door de vikingen. Uh, de vikingen hebben Rusland gesticht ook. Iets wat veel mensen niet weten. Nee, inderdaad. Ik wist dat ook niet. De vikingen die gingen bijvoorbeeld helemaal door Rusland heen om naar Turkije te gaan, om te handelen. Um, in Zweden en Noorwegen zijn bijvoorbeeld Boeddha beeldjes gevonden in vikinggraven. En ook zijde En dat zijde kwam uit China. Met andere woorden, uh, ze, nou ja, ze kwamen echt overal. Want de vikingen zijn ook gewoon in Amerika geweest. En uh, doordat, mijn, een, doordat een van mijn voorouders uh, zich bekeerd heeft tot het christendom als koning, heeft hij daarmee eigenlijk uh, de cultuur voor een groot deel... Uh, nou ja, uh, vermoord. En dat, dat neem ik hem wel kwalijk. Als, als, als ik dus ooit kan tijdreizen, ga ik terug en laat <laughs> ik dat ongedaan maken. <laughs> ja, dat schijnt nou weer net niet te kunnen. Hè? Dat je het verleden niet kan veranderen. Jammer hè. Het verleden ligt vast. Dat ja, hadden we in de vorige podcast uh, bepaald uh, met z'n allen. Toch? Mm -hmm. <laughs> maar misschien is het ook wel niet zo. Um, uh, wordt in de schreeuwdoos gezegd, lees ja. ik ergens, dat uh, de waarheid absoluut is. Ja, uh, ik ben het daar niet mee eens. <coughs> ik ook niet, want de waarheid <coughs> is voor iedereen anders. Er is geen universele waarheid. De, de waarheid is iets dat um, wordt bepaald door jouw um, intuïtie, door jouw intentie, door jouw ervaringen en door wie je bent als persoon. Dus je karakter. Al die zaken samen zorgen voor jouw... Um, beeld van de werkelijkheid. Ja, je, je perceptie. Hè? Dat is volgens ja. mij ook wat, wat, wat Toby wel bedoelt. Alleen, uh, hij stelt dat heel absoluut. En dat gaat mij weer iets te ver. Nou ja, dat kan. Dat verschilt nogal eens. Ik, ik zie trouwens dat Wodan uh, online is. Uh, misschien wil hij wel even inbellen. Z zullen we eens vragen of hij... Uh, ik ga het gewoon proberen. Ik ben heel brutaal. Brutale mensen hebben de halve wereld, zeggen ze wel eens. En de niet-brutale de andere. Daarvan. Donna und bliksem. Vergeet toevoegen. Nee, dat, dat klopt. Ik <laughs> ga het gewoon proberen. Ik hoop dat hij opneemt. En we hebben ook uh, Toby. Toby hangt al, of niet? Toby or not Toby? Nou, ik hoor Toby nog niet. En dan ook nog niet. Toby had bezoek, geloof ik, dus dat lag een beetje moeilijk met inbellen. Oh nee, maar die belde zelf. Oh, oké. Okay. Dat is perceptie, zegt uh, Toby. Ja, maar hij, uh, nou ja, ze zijn er niet. Jammer, ik dacht dat ze er waren. Helaas, <coughs> pindakaas. Ja, want ik, ik hoor Toby niet. Hij zegt dat hij verbonden is, maar ik hoor hem niet. En Wo, dan is hij nog steeds aan het bellen, maar hij neemt niet op. Hé, hey, Toby, je bent er toch? Hey. Hallo, Toby. Verrassende man ook, hè, die Toby. Elke dag heeft hij weer een andere stem voor ons. <laughs> ja, gisteren had hij er drie, hè? Ja. Maar, eh, uh, Toby. Ja, hij is weer weg. Nee, ja. dat... is ja. Goed, uh, mocht je wat te zeggen hebben, dan meld je maar, Toby. Uh, wij gaan even lekker verder. Ja, eh... Um... Intuïtie, uh, leven via het hart. Daar staat het filmpje, wat ik, <coughs> pardon, wat ik net, um, um, waarvan ik net een stukje heb laten horen. Um, ja, ik stel voor dat we uh, een muziekje doen en dan uh, een, een bump naar het volgende onderwerp. Goed nou, idee? Mag ik nog iets? Oh, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik, uh... Oh, wacht, Toby is er. Toby, we don't hear you. Ik hoor al in een piepstemmetje. Gisteren was je echt beter te, te verstaan. Hallo? Toei? Ja. Hallo, hallo. Nou, doe je dingen, Free Electron, Vertel. Nou, ik wil nog even heel terugkomen op, op dat leven uit het hart. Mm -hmm. uh, wij leven in een maatschappij van, van, van wetenschap en ratio. Klopt. En uh, dat heeft ons uh, heel ver gebracht met, met, met, uh, met een aantal zaken. Uh, met name technisch. Heeft ons veel voorspoed gebracht. Absoluut goede zaken. Ja. Wat we daarbij naar mijn idee uit het oog zijn verloren. Dat is het, uh, de geestelijke ontwikkeling. Het geestelijke aspect. Ja. En uh, met name naar wat ik allemaal heb meegemaakt. Uh, ook een paar uh, bijna doodervaringen, zeg maar, Ben ik veel meer gaan leven vanuit intuïtie. Mm -hmm. ik, vertrouw, ik vertrouw eigenlijk blind op, op mijn gevoel. Ja. En sinds ik dat doe. Uh, mijn vrouw doet dat ook. Uh, uh, gaat het leven voor ons een stuk makkelijker. Oké. Okay. En uh, um, zien wij ook dat wij veel meer uh, liefdevolle mensen om ons heen hebben... Die, die om ons geven, wij geven om hun. Um, uh, ik denk dat dat nou in ieder geval voor ons uh, een hele goede zaak is. En uh, ik heb dat ook meegemaakt uh, bij Dolle Eland. Daar ben mm -hmm. ik vorig, vorig jaar geweest, samen ja. met, uh, met Toxopeus. Ja. Het uh, was een weekje, helaas heel kort. Maar uh, ook bij hun heb ik dat meegemaakt... Uh, de liefde en de intuïtie. En, en uh, dat is iets heel moois om mee te maken. En ik zie het zelfs nu ook met, uh, met mensen hier uh, op QFF. Ook zelfs nieuwe mensen. Mm -hmm. Lady Nada bijvoorbeeld is ook zo iemand. Dat is. Uh, nou, het is net alsof ik er al jaren ken. Terwijl ik gewoon helemaal niet weet wie het is. En, en, en uh, weet je. Dus het, het is gewoon. Ik voel dat door een beeldscherm heen. Het is goed. Het klopt. Het klikt. En, en, uh, ja, ik vind dat mooi. Dat is een gaaf. En, en uh, ik maak daar ook gebruik van. Het kan ook, uh, het kan ook soms zijn, als de intentie negatief is, dan knalt het ook uit het beeldscherm. En dan, dan moet ik gewoon dan, dan moet ik afhaken, dan moet ik weg. Dat mm -hmm. is soms zo sterk. En uh, ja, dat, dat is heel, een heel krachtig iets. Ja, ja dat is een, een soort uh, connectie die alle mensen met elkaar verbindt. Ik hoor nu allemaal gerommel bij iemand. Wie is er aan het bolen? Zoals was ik, denk ik? Ah, hey, kijk, hey, Toby. Toby. Daar is Toby. Kijk, Naar. zo horen hey, we jou het liefst gewoon met deze stem. Dit is het fijnste praten. Ja, ik wist maar... Maar, maar je zei, het is perceptie. Wat ik zei. Ik zei, het, het, te maken je waarheidsbeleving. Heeft te maken met een aantal ingrediënten. Is mijn, mijn beleving. Mijn mening. En jij zegt, ja, dat is perceptie. Ja, je beleving is je perceptie. Ja, natuurlijk, maar... De, de waarheid staat los van wat jij denkt of wat dan ook. De waarheid is gewoon wat is gebeurd... en wat op dat moment gebeurt. Ja, oké, okay, maar je hebt natuurlijk feiten. Je hebt... Kijk, je moet je voorstellen... als... Uh, heb je een grafiek, zeg maar. Mm -hmm. De waarheid is gewoon een rechte lijn, een horizontale lijn. En dan uh, is je perceptie... Is zeg maar zo'n golfding, uh, weet je wel, zo'n schine, hoe noem je dat... Sinus. En, ja, en dan hoe hoger die frequentie is, mm -hmm. hoe vaker je de waarheid aanraakt, zeg maar, hoe meer je bij de waarheid in de buurt komt. Ja, en nee. een onheindige frequentie is zeg maar, dat je op één lijn met de waarheid zit, maar dat ga je niet meemaken in je menselijke vorm. Nee, ik, ik, daar hadden we het laatst al over. Ik, ik heb het in de vorige podcast even gehad over het verhaal van Aristoteles en de deugden. En ik heb zelf ooit op een blauwe maandag was, uh, een aantal colleges filosofie gevolgd en daarnaast was ik een aantal jaren bevriend met iemand die, was, die is nu hoogleraar. Die was toen gewoon professor nog, alleen. Um, professor aan de universiteit in Amsterdam in de filosofie. En ik heb van die gasten echt veel geleerd. Hij heeft mij op een bepaalde manier... Ik heb ooit met hem een rally gereden naar Zuid-Frankrijk om kisten met wijn te halen. Beaujolais wijn. Moesten we naar Groningen terugbrengen. Maar hij heeft mij heel veel geleerd over um, hoe zeg maar de psyche van de mens in elkaar steekt... En hoe je daaruit ook, zeg maar, iemands waarheidsbevindingen kunt. En dat, dat, dat klinkt nu heel schetenwapperig en rolstoelerig wat ik zeg... maar dat ligt dichter bij de realiteit van hoe mensen in elkaar steken... dan dat je denkt. Iemands omgeving en iemands zijn ervaringen... en iemands zijn levenservaring bepalen hoe iemand met dingen omgaat... en hoe iemand dus ook tegen de waarheid aankijkt. En daarmee bedoel ik te zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft... omdat iedereen dat op zijn eigen manier interpreteert als het ware... Ja, ja, maar dat, dat is perceptie. toch en perceptie. Ent interpretatie. Ja, ja maar, maar perceptie is. Ja, oké, okay. het is iemands eigen perceptie, dat ben ik met je eens. Maar ik, bedoel, ik bedoelde me in zijn algemeenheid: bepaalt de waarheidsvinding van iemand. Dat is dus inderdaad afhankelijk van iemands eigen perceptie. Maar die perceptie bestaat uit een aantal ingrediënten. Dat bedoelde ik eigenlijk aan te geven. Dus hoe iemand de waarheid ziet. Dat wordt bepaald aan de hand van een aantal facetten, een aantal ingrediënten. En die ingrediënten zijn natuurlijk voor iedereen weer anders. Dus daardoor zou hoe iemand tegen een. Ik bedoel, we kunnen met een groepje mensen op een plein gaan staan en één iemand. Nou, ik gooi een molotov cocktail door, het, door de ruit van de school. De school vliegt in de fik. Er staan dertig mensen om me heen te kijken. Dan kan ik je op zeker zeggen dat. In de dertig getuigenverklaringen die door de politie worden afgenomen, 30 compleet verschillende verhalen staan, waar wel een leidraad in zit. En daar zeg je weer die waarheid, die sinus die daar langs golft. Maar ja, dat betekent dat de iemand kan de aan de, de, de rechterkant de staan of aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant van die golf. Snap je? Of in maar het midden. Toe, daar heeft Tobie ja, dus wel gelijk in. Dat, dat is, is dertig perceptie. mensen. Dat is ja, maar dat hebben we dus beide. Maar de waarheid is dat jij die molot cocktail door die ruit heen gooit en het precies het gebeurde. Dus ja, tuurlijk. Dat staat los van wat die mensen ervan denken. Dat is de bron. Dat is Q in dit geval. Q is de bron. Dit klopt. Dit klopt helemaal. Dat ja, ja maar idee. wat ik zeg klopt, klopt niet minder. Ik leg het alleen anders uit. Uh, ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> ik gebruik andere woorden. Voor ja, maar zo, zo, hetzelfde. zoek het woord waarheid op in, de, in het woordenboek en dan heb ik gewoon gelijk. Ja, maar je moet niet te veel afgaan op wat er in het woordenboek staat. Nee, maar het moet duidelijk zijn. Je moet duidelijkheid hebben over, als je taal gebruikt, moet je duidelijkheid hebben waar je over praat. <coughs> zegt zegt uh, Toby die tegen overheden is, dus tegen duidelijkheid eigenlijk. Ik heb het niet eens een nee maar ik bedoel leidraden, snap je, regels okay, en het wetten enige, het enige wat duidelijk is is dat je dood je schoot als je tot het einde je verzaakt, dat is het enige wat duidelijk is met de overheid, maar er is, nooit, er is nooit duidelijkheid, maar wat is dan de waarheid in het geval van de overheid ik bedoel, nou, snap je dus. now we're going, ik bedoel nu gaan <coughs> <coughs> nu gaan we ergens heen en daarmee probeer ik aan te geven die waarheid voor de overheid is heel anders dan voor jou en mij en aan wie ligt nee, dat dan? En waar ligt, waar ligt de waarheid? De waarheid van de overheid is dat alles gewoon... Is dat het gewoon een deathcult is. Maar God zijn met ons, alles, hè. vergeet dat niet alles, met onze overheid. Alles, alles wat de overheid doet... Is met de dreiging van de dood, zeg maar. Als een politieagent... Als een politieauto politie met de politie stopt voor je rijdt... Dan is dat een doodsbedreiging in principe. Mm. Als je niet stopt... Ja, dan schieten ze. Ja, dat ja. ja maar... Toby, mag ik wat vragen? Dat is weinig grijs. Mag ik wat vragen? Doe je oh. ding? Als, als de overheid mijn, uh, mijn uitkering stort, hè? is dat dan ook bedreiging met de dood? Nee. Nee, hè? Maar. Wacht, even. Wacht even. Dat... Maar dat is dus geen absolute waarheid. Dan. Oh. Alles wat de overheid doet is dreiging met de dood. Dat is dus geen absolute waarheid. Toby is weg volgens mij. Hij zegt, wacht even, wacht even. Ik denk dat de vraag... Uh... Nee, nee, grapje. Um, ik denk dat hij bezoek krijgt of zo. Ik weet het niet. Maar wat je zegt, uh, Free Electron, het, het klopt hoor. Het, uh, daarom zeg ik, het is zwart, wit en je hebt ook grijs. Ja, precies. Ik, ik snap Toby heel goed, maar ik, uh, het is inderdaad te, te zwart-wit voor, voor mijn... Uh, gevoel, van mijn perceptie, zou ik maar zeggen. Nou, ik ben ook, ik, ik kijk, karakteristiek gezien, als persoon, steek ja, ik ook heel zwart-wit in elkaar. Nou, Toby en ik heb weer, weinig ja. grijs. Ja, Toby, je bent er weer. Kun je antwoord geven op uh, de vraag van Vierlector? Uh, ja, kun hem nog een keer herhalen, want ik uh, was hierachtig van niets, eigenlijk. Oh, mag niet uit. heb je hem praat? Ik heb een verreiging en zo horen, ik het over eigen dingen erop. <laughs> maar ik heb geherd. Free Electron. Uh, ja, sorry. Oh, heb je, heb je de vraag nog een keer paraat voor uh, Toby? Uh, ja, nou ja, uh, als ik Toby goed begrepen heb, dan, dan zei hij dat uh, uh, de waarheid is dat de overheid, uh, alles wat de overheid doet, komt uh, uh, uh, voort uit dreiging met de dood. Klopt dat? Ja. Ja, maar als de overheid mijn uitkering stort, uh, hè, dat is, ik noem dat geen dreiging met de dood. Jij wel? Nou, maar als ze jouw uitkering stopt, dan doen ze niks. Dan, doen ze, dan stoppen ze juist maar iets te doen. Ja, maar ze stoppen met uitkering. Storten. Storten. Oh, huh? F.E. bedoelt storten. Oh, als als, als zijnde ze betalen jouw geld. Ja, maar dat geld dat komt vandaan van lui die ze met de dood bedreigd hebben. Zeg maar. Ja, ja, ja, inderdaad. Mm. Ja, ik, ik uh, ja. ja oké. Okay, ja. Maar ik zo, ja, vind zo het een zwart-wit. Ja. Want ja. Die, die, ja, ik, je hebt ik, ook ik een keerzijde. Ik vind het ook te zwart-wit, maar er zit, wat in. Er zit snap, wat in. Ik snap je perceptie in dit geval, hoor. Het <laughs> is geen perceptie, het is gewoon de waarheid. Nee, of dit of is, of je, ja, ja je maar het komt voort uit jouw ja. perceptie. Ja, maar luister, jouw perceptie is dat het noodzakelijk is dat dit gebeurt. Maar de waarheid is dat het geweld is. Daar kun je niet omheen. Weet je wel dat je volgens de grondwet be belasting betaalt om beschermd te worden door diezelfde over overheid? Nee, maar hebben ze met die grondwet nou ik wel niet beschermd door die overheid hoor? Ik heb ze niet nodig. Voor wie beschermd ze mij? Daarmee wil ik zeggen, in een omgekeerde wereld klopt er meer dan je denkt. Ze beschermen ons niet. Nee. En dat moeten ze doen, maar niemand komt in opstand. Niemand gaat er wat van zeggen. Niemand trekt die luide stropdas in Den Haag en zegt: hé, motherfucker, hier komen, doe je werk. Dat komt er al de, de, de consequenties mannen? die ze afleggen. Ja? Dus het wordt weer op angst, uh, uh, ja, op, op angst wordt weer gespeeld. Ja, fear-based denial eigenlijk weer. Ja, en dan uh, gewoon uh, vrolijk maandag weer in de file. Mm -hmm. <lacht> nou, ik niet hoor, ik niet. <lacht> Niemand. Nou, ik, uh, ik, ik heb ook alleen maar een fiets, dus. Uh... <lacht> dat, dat file staan, dat is echt uh, van de pot gerukt eigenlijk. Is nergens yeah. voor nodig thuiswerken, hè? dat is het beste. Voor, voor de mensen, uh, Toby plaatst een plaatje, volgens mij staat het plaatje ook wel ergens op QFF. Mm. Um, over, je hebt liefde en je hebt angst en dan daaronder een aantal stappen. Het doet me een beetje denken aan de Maslow-pyramide. Um, behoefte voor de mens om te kunnen leven. En laatst zag ik een hele mooie uh, was iemand die staat volgens mij ook op QFF in de Temple of Idiots. Een plaatje van de Maslow-pyramide. En daaronder was een extra Maslow-pyramide toegevoegd. Een extra regel, En dat was dan de eerste behoefte. Wifi of zo, Wifi. <laughs> en die vond ik zo grappig. Dat ik dacht van ja. Zo heb ik hem niet geleerd. Maar zo is hij inmiddels wel. Prachtig. Ik zie de viking die schrijft iets moois. Die zegt okay. de overheid beschermt mensen. Over wiens rug ze kunnen heersen en teren. Melkkoeien, mensen. We zijn melkkoeien. We zijn fucking melkkoeien. Natuurlijk alweer wat in, ja. Ja, maar tegen wie beschermen ze ze dan? Nou ja, nee, kijk. Ze dus bedreigen ze alleen maar, maar beschermen doen ze niet. Want wie, wie, wie zou hem wat aandoen als de overheid er niet was? De buurman, nou ja. De buurman zou ineens gek worden en, uh, met een hamer de hersens slaan. Of wat uh, zou er gebeuren dan? Nou, voor geld te of zo? Met een pistool staan te of wachten. eten? Nou ja, als, als de buurman geen eten meer heeft, dan heb je best kans dat hij met een hamer op jou afkomt natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar luister. Je moet niet denken dat als... Dat denk je nou serieus? Dat, als de, dat de overheid ervoor zorgt dat wij kunnen eten? Nou, natuurlijk zorgt de overheid ervoor dat wij kunnen werken. Min, minimaal. Ik weet niet wat precies de procenten zijn hier in Nederland. Die liggen hoger dan in Amerika, waar ik de, de, de cijfertjes van... De, ik mm -hmm. door mijn hoofd verstand krijgt, zeg maar. Maar daar is 50% virus, staat minimaal. Maar, mm -hmm. eh, hoe wil je dat heb Dat je dan allemaal gewoon, weet je wel. Maar, de, over, de overheid maakt meer kapot dan je liefde. Maar als ah. dat de echte waarheid is, dan, dan is de waarheid zo hard, dat... Dat niemand niet hem aan kan. Nee, maar, het is niet zo simpel. Maar je, het is niet zo simpel dat als je de overheid weghaalt... Dat je gewoon alles hetzelfde hebt zoals het nu is. Het is een uh, compleet plaatje, allemaal... Analogie, allemaal chaos dus je krijg je nog dan. Nog. Nee, maar dan krijg je echt chaos. Dan krijg je geen chaos. Dit is chaos wat we nu hebben. Nee, dit is verre van chaos. Huh? Ik zeg dit is verre van chaos. Ik ben wel eens op een plek geweest waar het echt chaotisch was. Ja. Omdat er echt heel veel gaat. ellende was in dat land door oorlog en shit. Ja, oorlog, oorbreden, hoppa. Dat is chaos. Ja, oorlog, oorbreden. Ben je vergeten wat er in Londen gebeurde? Dat is twee jaar geleden toch? Die plunderingen, die rellen? In Londen? In Londen is het nog niet zo lang geleden. Ik weet niet wat er gebeurde. Het staat wel op QFF, onrust in Londen. Mensen... Die rellen en zo. Ja, die rellen. Er werd fucking hard geplunderd. Er werden mensen in elkaar gebeukt. Ben je vergeten wat er gebeurd is in Haren? Ja, hoe, hoe, hoe, met Project X? Wat, wat is jouw uh, relatie tussen dat en... Uh, heel simpel. En, daar greep de politie niet jezelf, in omdat ze niet voorbereid project waren. Project X en uh, weet ik voor wat voor plaats het was. In Haren. Dat is hier vlakbij in Groningen. Dat is, is ongeveer vier kilometer van waar ik nu zit. Daar was gewoon te weinig politie. De overheid had gewoon omdat ze dachten, oh, komt wel goed. Dat werd dus complete chaos. Ja, maar dat die lui daar komen. Ik bedoel, politie, hier heeft niemand een gun op zak. Maar je moet eens proberen te plunderen als er lui gewoon guns op zak hebben, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat ga je dan ook krijgen. Dus nog ja. meer chaos. En wie gaat dan dus die mensen die neergeschoten gaat, worden ophalen zin, ja. als er geen overheid meer is? Er zijn er geen ambulances ja, ja, nee, ja. meer. Ja, al, al die, schiet, al die uh, schietpartijen die gebeuren allemaal op plaatsen waar guns verboden zijn, hoor. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon om een gun-ban te krijgen in Amerika. Elk, ja, elke keer weer wordt daarop gehamerd in de media. De Goed. En zullen we naar het uh, volgende onderwerp gaan door middel van onze bumper? Of eerst een muziekje, wat zeggen jullie? Muziekje. Ja, doe maar iets. Nou, doen we een muziekje. Uh, we gaan luisteren naar het nummer uh, Stay Closer van Sue. Dat was het nummer Stay Closer van Too En dat schrijf je ZHU van het album The Night Day. En als het goed is hangen aan de andere kant nog steeds Toxopeus Free Electron, Toby en Blackbox. Ja. Zeker. Aloha. Ja, zeker. Toby, jij ook nog? Hallo. Ah, kijk, we zijn er allemaal nog. Um, ja, um, dat was wel even uh, interessant. Eh, ja, waar we het hier voor over hadden. Erop, maar, eh, dan wou ik even wat uh, rustiger worden, maar mijn maas zit niet over op te naaien, dus eh. Uh, <laughs> ah, je hebt last van je moeder. Laat u maar u wil open. Maar ik op wou, ik de wou de de, op de, van Albrecht, de zeg maar. Wat zei je, Blackbox? Ik zeg laat u niet opnaaien, Toby. <laughs> nee, ik probeer wel rustig te worden, maar eh. Uh, laat je niet gek maken. Hoe heet het? Ah, ik, ik zie dat uh, Wodan... Uh, zullen we het nog een keer proberen? Even kijken of we hem uh, erbij kunnen halen. Die zijn ik net wat. Hallo Wodan. Hallo. Kijk, we hebben Wodan ook. Nou, zijn we gewoon ineens met uh, Toxopeus, Vilectron, Wodan, Toby, Blackbox en Bafomet. Tijdens de 27e uh, QFF podcast. Met z'n zessen. Gezellig. Um, we hadden het net uh, over... Uh, nou ja, wat, wat zeg maar... Ja, het, eigenlijk min of meer het heers en verdeel uh, gebeuren. Wat, wat er volkomt dat voorkomt uit hoe de overheid... Ik hoor nu een echo. Wie heeft de stream aanstaan? Nee, was ik. Sorry. Ah, maakt niet uit. Um, we hadden het net over hoe de overheid, zeg maar... Hè, dat heers en verdeel gebeuren en de waarheid. Uh, hoe ze daar eigenlijk feitelijk ook een beetje misbruik van maken. Ik, ik, ik, ik, ik kwam laatst op een heel leuk uh, iets. Dat was toen ik het woord gemeente las... Toen dacht ik gemeen te. Dus als je bijvoorbeeld de gemeente Groningen. Dat ze zijn gemeen te Groningen. Of gemeen te Rotterdam. Of gemeen te Amsterdam. Of ga zo maar door. Gemeenten zijn dus eigenlijk gewoon gemeen. En gemeenten zijn wel onze overheid. <coughs> Zei jij wat Blackbox? Ja, die staan ook allemaal onder eerder. Ja, ik bedoel, in principe voeren die gewoon uit wat uh, ja, de wet uh, verlangt van hun. Ja, inderdaad. Dat, dat ze uitvoeren. Ja, dat is, dat is, dat is een, een goed opgezet instituut, hoe moet ik maar zeggen. Ja, maar... En, maar wacht even. Ja. Uh, want het uh, ook over perceptie. Mm -hmm. Stel je eens voor, je hebt een, een kamer, gewoon, gewoon een woonkamer. Ja. En um, nou komt er een elektricien binnen, als mm -hmm. als uh, als uh, hè, gewoon als persoon, maar kennis van elektriciteit en ja. uh, weet dus waar alles, uh, hè, hoe dat allemaal in elkaar zit in die schakelaars. Die komt de woonkamer binnen. Mm -hmm. Hoe denk jij? Hoe hij naar die woonkamer kijkt. Dus hij hij ziet, uh, denkt, al weet, <coughs> de elektriciteitsdraden lopen achter de muur. Ja. Komt uh, bijvoorbeeld uh, vervolgens een, een, een, een, binnen. Ja. En die kijkt naar de muren. Ja. En dan vervolgens uh, heb je bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, interieur uh, ontwerp. Mm -hmm. En die kijkt naar het interieur. Ja. Die heeft dus waarschijnlijk geen weet van uh, of de muur of uh, de, de, de elektriciteitsleidingen. Dus van ja, uh, perceptie. En een deurwaarde, kijk naar wat het waard is. Wat er ja, staat. Inderdaad, die kijkt, ja. naar, die kijkt weer zo naar. Dus het is maar net wat je ziet. Mm -hmm. En dat is perceptie. En, dat, en wat weet je? Dat heb je ook. Dat heb je ook dus je bij. Uh... Ja, zeg maar woord dan. Nee, toch zo. Oh, sorry. Toch zo, sorry. Ja, dat heb je ook bij uh, verschillende mensen of verschillende volkeren. Of culturen. Ja. Als bijvoorbeeld, uh, ik zet een, een uh, mooie vaas neer in, in een woonkamer. Ja. Of in een ruimte. Mhm. Mm uh, bijvoorbeeld, uh, hier in het Westen kijken ze van, uh, oh ja, leuke vaas. Ja. Maar bijvoorbeeld, Chinezen. Mm -hmm. Die kijken van, hoe is de interactie met een bepaald voorwerp? Ja. Met de omgeving. Mhm. Mm en het schijnt ook dat het een beetje genetisch, uh, ja met mensen erin zit ja. hoe je naar bepaalde dingen kijkt oh ja, daar kan ik me absoluut wel uh, wat bij voorstellen het, het, het, het, ik denk ook gewoon dat hoe simpeler je dingen benadert hoe beter je eigenlijk geaard bent met uh, de aarde en, en hoe je in het leven staat zeg maar mm -hmm. want vaak is eenvoud uh, de mooiste manier Keep it simple. Ja, keep it simple, stupid, kiss. Kiss. Waar kennen we dat toch van? <coughs> ja, en Einstein die schijnt dan weer gezegd te hebben, uh, keep it as simple as possible, but no simpler. Er is dus een bepaalde grens waarvoor bij het te simpel wordt en dan wordt het weer zwart-wit. Ja, oké, okay, nee, nee, je moet wel ja, inderdaad we we we de mogelijkheid openlaten om ook het grijze gebied te juist. betreden. Ja, daar um, hadden we het net al over, hè? Ja, nou ik vind het, het grijze gebied wel een mooi moment om te bumpen naar het volgende onderwerp. Dus we gaan luisteren naar uh, Max Bump. Dat is uh, reïncarnatie. Het topic reïncarnatie. Ik zal even ja, een, mooi. Een, een linkje even snel in uh, de shout knallen. Uh, later. Later. later, eet, oh, je. later. Uh, eet smakelijk, Toby. Viel kom spaas. Uh... Uh, komt goed, okay. Toby. Tot de volgende keer. volgende Doei. keer. Bye-bye. Dus we hebben nu nog hangen. Blackbox, Toxopeus, Wodan, mm, elektron. en mezelf. Zijn er nog maar vijven? En Bodan? Ja, de, de, de magic five, zeg maar. Vijf is de magic number in dit geval. Um, mm. Goed, reïncarnatie. Hoe denken wij daarover? Nou, <laughs> nee, niet. <laughs> nou, ik heb daar een heel verhaal over, maar ik laat anderen maar even eerst. Oké, okay. wie wil uh, aftrappen? Ja. Hmm. Uh, Niemand? Enthousiasme. Ja, nou ja, goed. Ik, ik wil wel even aftrappen het, het, het, het artikel wat mij intrigeerde dat plaatste Mac, a three-year old remembers past life, identifies murderer and location of a body. Een, een, een drie jaar oud jongetje uit uh, de Golanhoogte. Tenminste, uit dat gebied, um, heeft in de buurt van Syrië en Israël. Um, ja, hij zegt dat hij daar vermoord is met een, een bel in zijn vorige leven. En daarmee heeft hij een moord opgelost, zo lijkt het. En dat vond ik een interessant verhaal. En uh, daarom dacht ik van, ik bump uh, het topic reïncarnatie even voor, uh, ja, nou ja, de podcast nummer 27. En, nou ja, Mac had nog een stukje over past, uh, past lives revisited. Um, nou ja, people claim to have lived past lives, with the proof being that they have such a strong memory as a child of events of which they could not possibly know. Uh, mensen die, zeg maar, heel sterk een uh, herinnering hebben aan dingen waar ze eigenlijk niks van kunnen weten. En ja, dat vind ik interessant. En, en daarom dacht ik van even wat uh, aandacht daarvoor. Ja. Ja, ja, wel interessant. Hoe uh, kijk jij uh, tegen reïncarnatie aan uh, Toxopes? Ja, volgens mij was ik in mijn vorige leven KGB-agent. Maar die is op een gegeven moment uh, gestikt <laughs> in de wodka of zo. Oh, oh serieus? <laughs> Of uh... Just kidding. Nee, maar uh, dat hoor je wel vaker van uh, mensen. Dat ze herinneringen hebben. Mm -hmm. Maar die, ja, die kunnen ze nooit meegemaakt hebben in hun eigen leven. Nee, onmogelijk gewoon. Ja, dus dat moet uit ergens anders vandaan komen. ...maar vaak dromen mensen dat... ...en dan vind ik dromen weer... ...dat ik denk van ja maar... ...een droom... ...kun jij niet gewoon... Um, ...een frequentie oppakken... ...van iemand ziel of zo... ...denk ik dan tijdens een droom... ...waardoor je misschien denkt dat het... ...voortkomt uit jouw vorige leven... ...terwijl het misschien wel gewoon... Um, ...een ziel zijn dus energie is... ...die um, door het nu zweeft... ...en jij ja, pikt dat op... Uh, dat kan, je kunt uh, een connectie maken inderdaad met, met een, uh, een overleden ziel of met een entiteit. Uh -huh. Ik heb dat hier, uh, hier ook gehad, maar dat is, uh, dat is wat anders dan, dan je reïncarnatie. Ja. Um, nou ja, nou, ja, nou ik toch aan het woord ben zal ik het verhaal maar gewoon gaan doen. Uh -huh. um, ik heb uh, daarin heel veel van mijn vrouw geleerd. Die uh -huh. uh, kan helemaal teruggaan tot, uh, sowieso tot aan haar geboorte, ja. herinnering. Uh -huh. Maar ook, uh, ook aan wat daarvoor zit. En er uh, zitten heel interessante verhalen bij. Die zijn wel privé, dus dat vertel ik verder dan niet. Nee, oké. Okay. Maar het verklaart wel waarom zij in dit leven uh, doormaakt en moet doormaken uh, uh, wat ze doormaakt. En uh, datzelfde geldt voor mij. Ik heb ook uh, uh, uh, een therapie gedaan. Uh, Reïncarnatietherapie. Het heet even mm -hmm. anders. Uh, Regressietherapie. Regressietherapie. Inderdaad. Regressietherapie. Schijnt vrij heftig. Te zijn. Uh, dat, is, uh, dat is inderdaad heftig. Het is ook wel iets heel moois. Uh, mits je op tijd stopt, mm -hmm. uh, dat kun je niet altijd aangeven, maar een goede therapeut heeft dat wel door. Okay. Um, daarin blijkt dat ik uh, vrij snel gereïncarneerd ben. Ik ben uh, overleden in de Tweede Wereldoorlog. Toen ben ik geboren uh, vlak daarna in de eind jaren 40. En Toen ben ik uh, eind jaren 50 uh, alweer overleden aan een ziekte. Okay. En in 1966 ben ik weer geboren en nu leef ik nog steeds. Hmm. En het grappige is dat mij toen al voorspeld werd dat er iets met mijn hart uh, uh, aan de hand was. Dat uh, heb okay. ik eigenlijk altijd genegeerd. Maar dat bleek later achteraf uh, prima te kloppen. Hmm. Uh, mijn vrouw heeft soortgelijke uh, ervaringen. Datgene wat zij in dit leven moet doormaken, dat, uh, dat is haar ook verteld. Dat is, komt ook uit vorige levens voort. Het um, is allemaal heel interessant, allemaal heel boeiend en um, uh, dan kom je op het punt van uh, ja, waarom zijn we hier, waarom leef je dit leven? Mm -hmm. uh, wij denken, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar wij denken dat het is om elk leven uh, uh, een bepaalde les te leren, zeg maar. Ja. Dat klinkt misschien een beetje, beetje kinder, kinderachtig. Later. Nee, nee, nee, je moet alles een keer meegemaakt hebben. Ik snap wat je bedoelt. ja. En uh, het schijnt ook zo te zijn, uh, zoals je ook wel weet, mijn vrouw en ik zijn tweedingszielen en als je elkaar vindt en je mag dat meemaken. Uh, dat dan je leven ook niet uh, uh, het makkelijkste leven is wat je uh, wat je gekozen hebt. En dat je uh -huh. erg veel uitdagingen voor je kiezen krijgt. Uh, en wij weten ook, of wij menen te weten, kan ik beter zeggen, dat uh, dit ons laatste leven is. En dat we dan klaar zijn, dat we dan doorgaan naar, uh, ja, weet ik nirvana. Wel. Nirvana, ik, ik, dat weet ik niet precies, maar we hoeven niet meer. En, Zo noemen uh, ze dat toch? Het, het, het, het, zeg maar, Hinama's, als je alles meegemaakt hebt. Het Nirvana. Ja, Nirvana, Wilhalla, er zijn, er zijn verschillende namen voor. Ik, ik, uh, ik, ja, Wilhalla is, is, is, is, is waar de vikingen heen gingen, als ze dood gingen. Maar dat was um, niet specifiek omdat zij geloofden in reïncarnatie. Het was gewoon een vikingstrijder, als hij een heldhaftig leven had geleid, ging hij naar Wilhalla. Oké, ja dat kan, Dat haal ik het door elkaar heen. Hetzelfde wat ze in de islam geloven met als ik een daad daadpleeg en veel mensen opblaas in naam van de islam, dan krijg ik, wat is het, hoeveel maagden? 72? Dat is maar een bepaalde groep van de islam die dat denkt. Ja, dat is waar Woden. Ja, maar denk je ook eens in wat voor een straf dat voor die maagden is? Ik vind dat niet eerlijk. Ach, nee, alsof de kan 72 kan maagden op die kerels staan te wachten. Kom nou. Cold up of toch, zijn, kom Of het zijn dus, zoals al die grappenmakers altijd zeggen... ...72 mannelijke maagden die hetzelfde hebben gedaan. Als... <laughs> Pick up the soap, baba. Ik bedoel, Hassan. Hoezo karma? Kom aan, jongens. jongens. Ja. <laughs> Sowieso, weet je. Mensen die denken dat je met zo'n gewelddadige shit... Uh, je, je, je, je, ...je sprookjesgeloof moet gaan uh, lopen... Uh, ten tonele brengen nou daar, daar kan ik geen respect voor opbrengen, echt niet, maakt niet uit welk geloof doe je gewoon niet punt, als je een kerel is... bent ga je het gewoon met iemand bespreken en als je de discussie niet kan winnen ben je een heer en geef je het toe ja dat is, dat is de manier waarop beschaafde mensen om het dan maar even zo te zeggen het zouden doen, aan de andere kant is het hun geloof ja. En uh, ik, ik geloof andere dingen en misschien is dat ook wel niet waar. Uh, ik geloof in reïncarnatie, misschien is dat wel helemaal niet waar. Nee. Maar het is, wel, het is voor mij wel een soort van, van, van uh, uh, ja, geloof, denk ik dan maar. Ik, ik, want ik weet het niet zeker, ik kan het niet aantonen. Nee, nee, nee. Een soort dat... van geruststelling of? Ja, of hoop. Uh, ja, noem het maar. Als het maar dan ja, maar niet het... de hoop van de uitgestelde teleurstelling is. Ja, daar hebben we het over gehad inderdaad. Maar gezien mijn ervaringen met die regressietherapie en, en, en uh, de dingen die mijn vrouw weet uh, over andere mensen zonder dat ze dat kan weten. Mm -hmm. uh, ja, we hebben hier nogal wat meegemaakt. Uh, uh, uh, ik, ik geloof niet dat dat onzin is. Ik, ik, uh, ik denk dat er veel meer is en de reïncarnatie maakt daar gewoon deel van uit. En op een zeker moment ben je klaar, dan ben je uitgeleerd. Dan is het over, dan mag je verder. En hoe dat eruit ziet, ik weet het niet, maar uh, ik denk het wel. Ik geloof daar wel in. Ik wil nog even, Toby wil zich nog even rectificeren... maar wat ik dus nog duidelijk wil maken met het is niet zo simpel... wo dan, was dat je haalt de overheid niet zo weg. Dat is absoluut onmogelijk. De meerderheid van de mensen zijn statist, leven in fear, in angst. En dan plaatsen we hier die afbeelding met uh, love en fear... En da daarna zegt hij: um, Als je iets gelooft, weet je dat je houdt <coughs> jezelf voor de gek. Door het uit te gaan brengen alsof je het weet. Um, daarbij zegt hij: Als iemand dat in de podcast nog even voor me op zou willen lezen. om mij te rectificeren. of hoe heet dat, dan zou ik dat op prijs stellen. Nou, bij deze Toby gedaan. Klaar. Gerectificeerd. Applausje. Ja, mijn, sh mijn shout hangt, dus ik kan het niet teruglezen. Maar oké. Okay. Nou ja, applausje voor uh, Toby. Ja. Yeah. Oké. Okay. Um, mensen, ik, ik wil niet heel uh, vervelend doen ofzo, maar uh, ik ga het niet laat maken. En die klok die tikt. Um, ik stel voor dat we gewoon naar onze eindtune gaan. Mee eens? Ik vind het een fijn plan. Nou, ja, ja. ja. uh -uh. Mars Davis en uh, It Could Happen To You, dat is onze vaste eindtune... Vanuit uh, een best wel uh, ja, leuk, oh. lekkere Groningen qua weer. Want het is echt Afo, mooi weer wafo. hier. Bravo. Mag ik nog één dingetje. Uh, ja, tuurlijk. Wacht, Toby ik zet hem best speciaal. Best op. op pauze. Uh, wat wat Tobi ook nog bij dat, bij dat over de overheid zei, uh, ja. was. Uh, het gaat allemaal om een collectieve state of mind. Zolang de meeste mensen denken dat slavernij noodzakelijk is, zal de overheid blijven bestaan. Zolang mensen in een staat van angst leven, zullen ze hun macht weggeven aan externe factoren en mensen met slechte intenties zullen daar gebruik van maken. Ah, oké. Okay. En dat nou. is wat hier nog, oh. uh, dat stond nog onder het plaatje. Juist. Nou, um, ik zeg, we gaan alsnog naar de iTunes. opnieuw. En Nu gaan we hem niet meer onderbreken. Dit was de 27 e QFF- Podcast. Mijn naam is Bafelmet. En vanuit een uh, mooi uh, weer Groningen, want het is echt mooi weer hier. Het voelt lekker, de temperatuur. Zeg ik uh, bye bye. En laat ik het woord aan uh, de anderen. Dat zijn uh, Wodon, Free Electron, Blackbox en uh, Toxo. Maar die mogen allemaal stuk voor stuk uh, bye bye zeggen. Nou, afscheid nemen. Nou, uh, het was een korte show voorbij, Maar uh, tot de volgende keer. Het was een korte maar fijne show. Ik wil iedereen bedanken en tot de volgende keer. Ja, was weer zeer fijn. En uh, ik zou zeggen, nou ja, tot de volgende keer. Een hele fijne avond, beste mensen. <laughs> Je bent er nog. Ja. ja, zeker. Ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. Maar goed, nou, voor de volgende keer weer. Voor de volgende keer. Een, een fijne avond. En hij was eigenlijk helemaal niet kort. Ik denk dat dit de allerlangste podcast was tot nu toe. Maar voor mij wel. Ja, uh, hij staat vannacht online om terug te luisteren. Mensen, geniet Vindelijk. van onze iTunes.